Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Oh, dat geluidje. Hebben we toch gemist. Dag lieve luisteraar, Dank, Kim. dag Kim. Goedemorgen. Dag oh, Shema. Goedemorgen. Het is drie over zes. Het is even geleden, hè? Ja, het is zoals. Ik hoorde het ook in het nieuws. Het is zo met kriebeltjes in de buik. Hè? Eerste schooldag, zo gaat het hè. Oh. En het leuke is, lieve luisteraar, het is bijna weekend. Ja, het is vrijdag. Ja, we beginnen en dan is het weer al weekend. Maar goedemorgen. Goedemorgen morgen. Jouw dag begint. goedemorgen morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in met een laag op je gezicht. Ja, hey, hey, hey. het is fijn om terug te zijn. Een unieke dag voor jou, Kim. Ja? Maar ja, het is de eerste keer. ja, ja, oh. Ja, het is een beetje. Ik ben super blij dat we terug begonnen zijn, maar zoals veel mama's zou ik mij soms graag in twee doen, want het is de eerste keer dat ik mijn kindjes op 1 september niet zelf naar school doe. Ik kan ook niet meegaan. Nee, ja, hey, er kon. zijn veel mama's, hè, maar tot nu toe is mij dat altijd gelukt. En uh, ja, kijk. Oh, ik heb je het toch niet. Is het echt zo lastig mee? Nee, het gaat wel. <lacht> oh, mama. Kijk, Kim. Je bent niet alleen, want al die luisteraars zitten klaar. Terug naar school, terug naar het werk, terug iets anders. Deelt gerust even in de app van Radio 2. Fijn dat we weer mogen. En hopelijk ben jij lekker wakker geworden. Vier over zes. Ja, goed. Waar spatten op wat motregen. Wat motregen zijn ergere dingen dan dat. Er is heel moois aan de hand met Natalia... ...die dacht van, kan ik eens zot doen? Ze heeft een songtitel voor de eeuwigheid. Shalalala, dingdong. Hey, dat is binnenkomen, hè? Ja, ja zeker. He. Het gaat over het moederschap. En dat je dan ook mag gaan dansen. Dat je shalala en dingdong mag doen. Het is acht over, bijna negen over zes. Goedemorgen. 12 over 6, welkom bij Radio 2. Hey, hey, hey. Hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Ik voel me zo uitgeslapen. Ja, ja maar ik ook. Het is echt wel leuk. Oh, oh, oh. Ik ben totaal nog niet moe. Hoeft ook niet. Lieve luisteraar, het is vandaag vrijdag 1 september. Morgen weer de weekend. Top. Het is de dag dat je hoort op Radio 2. Dat sommige scholen beginnen, andere dan weer niet. Het is ingewikkeld. Veel wolken en regen. Dat is jammer. Maar opnieuw welkom bij. Goedemorgen, morgen. De vakantie heeft. Lang genoeg geduurd. Mag beginnen allemaal. Absoluut. Paul Timmermans uit Buurs zegt... Ja, de miserie op de weg is vanaf vandaag ook wel een stukje erger. Dat, ja. dat moeten we erbij nemen. Manuelle Huismans uit Brugge zegt... Goedemorgen. Ik ben ook al wakker en klaar om te gaan werken. Ik werk in Footstep, een maatwerkbedrijf. Ik bel garnalen. Dat is een heel ah, okay. jongen, denk ik. Wordt die hier nog uh, gedaan? Want, Blijkbaar. Ja, ik hoor altijd het gerucht dat ze naar Marokko werden gevoerd, dat ze daar gepeld werden tegen lage lonen, dat daar een soort uh, stof opgezet werd en dan teruggevoerd. Dus... Manuela uit Brugge doet dat nog altijd. Je proeft dat, hè. Vivian de Vrieze uit Pelt zegt... goedemorgen Kim. Ik hoop uh, dat je de kindjes wel van school kunt gaan halen. Ah wel, uh, daar heb ik wel voor gezorgd dat ik straks alle verhalen en alle avonturen wel kan horen. Top, hè. Zeg maar, we kregen een prachtig compliment binnen over Shema haar haar. Als je meekijkt in de app van Radio 2 of live op VRT1, nee, het is goed gedaan. Ja, ik ben naar de kapper gegaan en het is gebrust. Voilà. Hey. Het is waar, hè, want ik had het al gezegd voordat de luisteraars dat gezien. Ja, voilà, Maar het is, het is precies complimentjesdag vandaag. Zo voel ik me. Altijd. Oh, heel fijn. Goedemorgen naar Katrien van Leuven, maar dan toch uit Essen. Altijd speciaal. Katrien, goedemorgen. Goedemorgen, allemaal. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Jij zat met hetzelfde ja. probleem. Want uh, je dochter Ellie, je kan, ja. niet, je kan die niet naar school brengen. Vertel eens. Nee, dat klopt. Uh, mijn dochtertje Ellie die gaat hier in Essen naar school om vriendjes uit de buurt te hebben. En ik zelf, ik geef les in schoten. Dus uh, wij hebben ervoor gekozen om ze niet mee naar schoten te nemen. Ja. Uh, en omdat ik zelf op 1 september altijd op school nog moet zijn, zal ik Ellie nooit naar school kunnen doen. En, yep. heeft, en, en dus de papa doet dat, vermoed ik dan? En de papa doet het vandaag. niet, met je later beginnen op het werk. Dus uh, gelukkig kan de papa dat wel doen. Heb je hem dan zo instructies gegeven? Ja, maar ik weet hoe ja, dat, je dat gaat. Ja, instructies gegeven. Fokkels maken, filmpjes maken. Ja. Yep. Oh man, Wat zijn jullie ook van die moeders die dan uh, absoluut willen dat kleren goed bij elkaar passen? Ja. Dat zelfs de onderbroek aangepast is aan de kledij. Malkes. Zeer graag. Die ja. ligt een lijstje ja. klaar bij ja. ons in de keuken. Prachtig, ik had er iemand leven. Iedereen die moet beginnen vandaag. Geniet van de dag. Dankjewel, je wel. Dit is mooi, mooie kandiet, hè? Zullen we dansen? Nee, sneu. Te vroeg. Te vroeg, hoor. In a, a, a time, time, time where the sun descends alone Prachtige song van Roxanne, Die zangeres is er ook al niet meer. Vreselijk eigenlijk. Maar fantastisch, het is 18 over 6 en we zitten met een kleine klacht. Een kleintje, Fabien Louagie uit Stade zegt: Goedemorgen, ik zet net de radio open en ik hoorde jullie zeggen, een paar druppels regen. In West-Vlaanderen is het nu aan het gieten. Blijkbaar ja, ook nog een bericht uit Poelkapelle, ook daar is het hard aan het regenen al. Heel veel goede moed, maar terwijl je toch aan het luisteren bent, een goedemorgen morgen. morgen Zometeen vertel ik jou hoe je 650.000 euro kan verdienen. Open badkamerdagen bij Stijlaarts. Deze maand krijgt u maar liefst 2000 euro sanitair cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Geen betere plek dan de natuur om te voelen dat je leeft. Geen mooier moment dan de herfst om dit samen te ervaren.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 Een Stijlaarts Badkamer. Kom nu tijdens de open badkamerdagen uw nieuwe badkamer passen in onze showrooms in Demse of Vlier en krijg maar liefst 2000 euro gratis sanitair cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer. Zeg Aldi, waarom is het slim om nu langs te komen? Wel, het is nu wijnfestival bij Aldi. Met lage prijzen op uitstekende wijnen. Zoals de Italiaanse rode wijn Nero Di Troia voor de prijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim. Ons vakmaatschap drinken met verstand. Vraag tijdens Back to School bij Mediamarkt alles aan onze experten. En hoe spel je je update? Oké, okay, bijna alles. Start het jaar slim met geniaal advies. Nu bij Mediamarkt. Goedemorgen, morgen. Tuurlijk wel. Goedemorgen. En Michel, die is door, hè. Ja, als uh, de ochtend weer begint, de ochtendshow, dan betekent dat de vakantie echt voorbij is. Sorry, Michel. moest ooit eens beginnen. Zeg, vandaag in september. De kinderen die moeten weer naar school, of mogen weer naar school. En er zijn... Dat is wel goed nieuws. Veel meer leerlingen die een technische of een beroepsrichting volgen schemen. Ja, de meeste leerlingen volgen nog altijd een ASO richting die is dan meer gericht op theorie, bijvoorbeeld wiskunde wetenschappen of economie talen, maar dit jaar zijn er meer leerlingen die een richting in het technisch of beroepsonderwijs kiezen, want ze krijgen er meer praktijk en je kan daar echt een beroep leren. Op sommige scholen zijn er zelfs wachtlijsten, maar dan niet omdat er te veel leerlingen zijn, maar omdat er wel te weinig leerkrachten zijn. Ja, er is wel een tijd geweest dat het uh, not dan was om uh, nog technisch onderwijs te gaan doen, of beroeps. Maar goed dat ja, dat er is. Dat, dat erop was gewoon te laag in veel ouders, vooral hun ogen. Hè. Dat is, de leerlingen zelf wilden dat vaak wel doen, maar hun ouders dachten van nee, nee, ga maar je zo doen. Latijn nog het allerliefst. Oh, Latijn gedaan. Heb jij Latijn gedaan? Nee, dat uh, oh. was al snel duidelijk dat dat niks ging worden. <lacht> ja. 650.000 euro verdienen. Al ja, het is misschien kort op ja, bocht. verdienen, verdienen, ja. <laughs> het is wel een goed verhaal uit Oost-Vlaanderen, Kluisbergen. Daar heeft een kunstenaar 650.000 euro verdiend door een Chinese kunstenaar voor het gerecht te duwen. Het heeft te maken met zijn kunstwerk. Wat is er gebeurd? Ja, het gaat om de Chinese kunstenaar Ye Jong king Die is wereldberoemd. Hij verkocht schilderijen voor honderdduizenden euro's. Bijvoorbeeld aan de baas van Microsoft, Bill Gates. Maar dat is toch wel een beetje een stoute man. Want blijkbaar maakte hij gewoon kunstwerken van iemand anders na. En die persoon is Christian Sylvain. Dat is een Belg die in, dus in Kluisbergen woont. En dertig jaar lang... Oh. Werd Christian zijn werk gewoon gekopieerd door die Chinese man? Intussen zie je ook uh, de kunstwerken ah, van ja. Christian. Ja. En dan het andere beeld ernaast, kun je nu in de app van Radio 2 zien. Het is echt wel, het is gewoon krijg ja, hetzelfde. Ja, het is hetzelfde, ja. Ja, hij heeft zelfs ook geen moeite gedaan om. Hem. Om het een beetje aan te passen, toch? Ja, het is een soort collage met foto's en tekeningen en dan een rood kruis. had het rood kruis letterlijk overgenomen. Heel bijzonder, hoor. Ja, en uiteindelijk is het dan toch tot een rechtszaak gekomen. De rechtbank van Peking heeft de Chinese kunstenaar nu veroordeeld. Hij moet dus 650.000 euro betalen aan Christian. En hij moet ook zijn excuses aanbieden in de grootste krant van China. Ja, Sorry zeggen is wel altijd beleefd. Zeg maar wat ik dan denk, als dat al, al zo lang was, heeft je daar dan niet veel meer dan 650.000 euro aan verdiend? Die kans is wel groot, ja. Is dat eigenlijk Gaan, nog steeds zijn, nou dat een lucratieve goed. business? is. Ja, 650.000 lijkt veel, maar is in dit geval misschien net weinig. En vermoedelijk gebeurt dat nog zeer, zeer, zeer veel. Maar goed gedaan Christian. 650.000 euro, kunt daar al iets plezant mee doen? Ik kunt daar iets mee doen. Dit was ooit een grote hit. Nog altijd goed, hè. Zeven voor half zeven zouden landen. Iets is beter dan met jou, de koudholtzeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in En dan zitten we hier Met en met vodka en met bokkie tussen de enigsbanden. Ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je zijn mannetjes. En wel Dimitri, we zijn ook blij dat jij terug bent. Cheap trick. I want you to want me. Het is exact half zeven. Zometeen het nieuws uit je buurt. Weer Tjema. Goedemorgen. Het is 1 september en dus gaat iedereen weer naar school. Het wordt een spannende dag voor 1,2 miljoen leerlingen. Maar ook de leerkrachten kijken er naar uit. Al moeten ze in sommige scholen het helaas wel doen met te weinig leraren. En in het voetbal is er goed nieuws over de vier Belgische ploegen die Europees spelen. Zij hebben zich allemaal geplaatst voor de volgende fase. Union gaat door in de Europa League en in de Conference League mogen Club Brugge, AA Gent en Racing Genk door. Lekker bezig allemaal. Het nieuws uit je buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Anne Voetbalclub Antwerpen neemt het in de Champions League op tegen FC Barcelona, een van de meest succesvolle clubs ter wereld. De twee andere tegenstanders zijn FC Porto en Shakhtar Donetsk. Meer haalbare kaarten. De coach van Antwerpen, Mark van Bommel, is tevreden met de loting. Barcelona heb ik zelf gespeeld. Champions League ben je gewonnen in 2006. Mooi om daar terug te gaan. Jammer dat ze niet in Camp Nou spelen. Shakhtar en Porto, dat zijn gewoon ervaren ploegen in de Champions League... die al jaren op dat niveau spelen. Niet zo'n grote naam voor het, voor het grote publiek, maar integendeel, tegendeel... Eh, Porto en Shakhtar zijn gewoon hele eh, vervelende ploegen om tegen te spelen. Misschien is dat wel de beste omschrijving, dat je... Het gevoel heb dat je iets kan halen, maar dat zijn gewoon twee goede, goede ploegen in Europa. Antwerp neemt voor de eerste keer in de clubgeschiedenis deel aan de groepsfase van de Champions League en mag binnenkort dus topploeg FC Barcelona verwelkomen op de bosuil. Helaas speelt Barcelona zelf dus momenteel niet in het legendarische Camp Nou door verbouwingen, maar in het Olympische stadion. Kontig krijgt er een bos bij. De stad Mechelen, die eigenaar is van enkele gronden in Kontig, verkoopt die gronden voor meer dan 1 miljoen euro aan Natuurpunt en de gemeente Kontig. Het gaat om 12 hectare en die liggen heel toepasselijk in de Bosstraat in deelgemeente Waarloos. De Mechelse schepen Arthur Orleans is tevreden met de verkoop. Historisch gezien hebben veel steden en gemeenten in Vlaanderen eigenlijk nog eigendom buiten hun eigen gemeentegrenzen en in Mechelen, net zoals vele andere gemeenten, hebben we ervoor gekozen om die gronden te verkopen en wij bieden die altijd eerst. Aan, aan de betrokken gemeente en aan Natuurpunt. Dat is allemaal in samenspraak met de lokale pachters die hier momenteel op zitten. Zij hebben daar een vergoeding voor gekregen. Of um, kunnen hun activiteit verder zetten op een ander perceel. En in Deurna aan Parque Grootschijn start een Go Basisschool de Trampoline het nieuwe schooljaar straks in een gloednieuw gebouw. Leerlingen met taal- en spraakachterstand gaan er samen met alle andere leerlingen les volgen. Directeur Erik Lane legt uit welke extra ondersteuning de leerkrachten krijgen om die leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Wij hebben een extra leerkracht, ASV-leerkracht, die genereert je uit de lestijden buitengewoon onderwijs. Zij zullen zich ontfermen over de kinderen. We hebben een logo aangeworven en een kinesiste om de kinderen te helpen in de ontwikkeling van de taal. En dan nog sport op de US Open Tennis heeft Greet Minnen uit Turnhout zich geplaatst voor de derde ronde. Minnen versloeg de Amerikaanse Sasha Vickery in drie sets. In de volgende ronde neemt Minnen het op tegen de Russische Daria Kasatskina. En dan het weer, zwaar bewolkt vandaag met perioden van regen of buien en tot 22 graden. In het weekend krijgen we beter weer met zonnige perioden. En dan halen we 21 tot 26 graden. En ook begin volgende week blijft het zonnig tot 27 graden zelfs. En meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen. Toch maar even kijken hoe druk het op dit moment is met de regen overal. Hi, yo. Hey, goedemorgen. Nee, het valt voorlopig mee. Het is natuurlijk vrijdag, hè, dus dat scheelt een hoop. Uh, dus veel Just. pendelaars vertrekken misschien ook wat later naar het werk. Hè, want met de kinderen bijvoorbeeld die naar school gebracht worden eerst. Ik heb maar één kleine file staan, dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Een uh, zestal minuten aan de Kennedy-tunnel, alsjeblieft. Daar zijn we. Dat is alles. Oké, okay, top. Onderweg naar een etentje met vrienden. Dat is hop op de bus.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 Nu bij CoolRite, een merkenfestival. Tot 25% korting vanaf twee verpakkingen, op ontbijtgranen en repen en nog veel meer kortingen op andere grote merken. Actie geldt tot en met dinsdag 5 september in onze winkels en in onze webshop via Collect Go. Voorwaarden op CoolRite.be CoolRide, cool Ride, laagste prijzen. Sommige mensen voelen zich helemaal vrij in de natuur. Ah, geen drukte, geen mensen en hap, geen kleren. Gewoon puur natuur. Goedendag, mijn naam. Wat een ding ook is. Friske, hè. Het kan. Met Lotto. We speel nu voor de Jackpot van zaterdag. Er is 2.500.000 euro te winnen. Lotto. Omdat het kan. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Elke dag telt voor twee. Adams en Melsi. Yeah, ja, ja. Als ze weg is. Dan komt de spijt. Dan laat de kameraad. Okay. Goedemorgen, Hoeveel kosten heb je in september? Alsof iedereen uit vakantie is en facturen begint te sturen. Als je kinderen hebt die naar school gaan, dat is het nog duurder, want de nieuwe broodjes van Camille moet betaald worden. Op 14 Nieuws vind je trouwens vandaag tips om die dure septembermaand een beetje betaalbaar te houden. En de verhalen van lege brooddozen. En kinderen die niet mee kunnen op reis, dat hoor je alleen maar meer. Op intussen... schoolreizen, hè? Ja, ja, op schoolreizen. Je moet je niet op reis? Nee, maar het is wel erg, hè? Ja, ik, ja. Ik, ik, ik schrik daar elke keer opnieuw van. Er is intussen zelfs een juf die geld inzamelt voor de kinderen in haar klas. Even bellen met kleuterjuf Louise de Pre, al meer dan tien jaar kleuterjuf aan het Klein College in oost west vlaanderen Goedemorgen, dag, Louise. Hoi, goedemorgen België. Ja, want jij staat op dit moment in Frankrijk. Ik heb trouwens ook een, een foto ontvangen van jou. Jij, jij zit uh, op dit moment ergens in het water, staan. je? Ik weet niet waar je precies uh, in het water zat. Ik sta aan de rivier, maar ik zit al in Spanje, Bart. Ik zit, zit al in Spanje, dat is, dat is al goed, gelukkig. Ja, ja, ik zit al in Spanje, maar daar gaan ze al over gestoken gisteren. Je bent te voet onderweg naar Santiago de Compostela om geld in te zamelen. Waarom wil je geld inzamelen, Louis? Um, ja, ik ben al tien jaar actief als kleuterjuf. En de laatste vijf jaar heb ik um, onze populatie op school enorm zien veranderen. Mm -hmm. um, daarmee bedoel ik uh, immigranteninstroming en zo en kansarme gezinnen die eigenlijk binnenkomen bij ons. Die heel weinig middelen hebben eigenlijk om de kinderen zowel naar school te sturen als de boterhamdozen um, goed te vullen door de we uittrekken in de westerse wereld. Um, als ook budgetair gewoon niet sterk staan om uh, eventueel extra uitstappen of zo te voorzien uh, wij hebben ook sinds dit jaar geen ouderaad niet meer die zich soms een keer in kan zetten dan voor bijvoorbeeld pakweg een wafelverkoop of zo die extra geld inzamelt om de school te ondersteunen zodat we een keer buiten de school en stadsmuren um, ervarings onderwijs kunnen bieden aan de kinderen ja, dat is toch absurd dat jij dan moet zorgen om, uh, voor het geld, Louise? Dat lijkt absurd, maar ik vond het een heel mooi doel om te koppelen aan mijn tocht. Ja, ik doe hier iets actief mm -hmm. en iets sportief. En de kinderen hebben daar meestal geen, uh, geen kans toe. En ze zitten meestal opgesloten in, app in het, allee, appartementen ja. die um, echt niet groot zijn. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar de gezin van 7 of 8. <laughs> um, en die mensen ja. Ja, pakken zelf geen fiets of zo om een keer uh, erg naartoe te gaan. Dus um, als school is dat ook heel moeilijk om voor iedereen een fiets te voorzien. Um, dat staan helmen, om de kinderen ook uh, mobiel te maken in het verkeer. Uh, je moet echt starten vanaf nul. Dus ik vond het een heel mooi doel, om terwijl dat ik hier eigenlijk mijn uh, grenzen verleg en eigenlijk zelf kan exploiteren, uh, om het ook te koppelen naar school en dat ook hetzelfde te doen voor de kinderen. Het is 2023, jongens. Als elke school een juf is zat... Hè? dat denk ik dan. Ja, hè? bij ons op de radio. Kleuterje je Lois die zelf geld inzamelt om kinderen met weinig geld te helpen op school. Lois, je stapte 40 dagen naar Santiago de Compostela. Hoe hard zit je op schema? Um, goed. Um, ik zet niet voor of niet achter op schema, ik zet op schema. Ach, dat is zo goed, hè? Hopelijk maar het zo blijven gaan. Ja, ja, maar we zijn echt voorbereid. Ik heb zo extra magnesium meegenomen, veel tijgerbalsem um, goede shakes met proteïne en zo. Dus um, we zijn voorbereid. Een tijger met balsem altijd goed om daar te geraken. Heel veel succes! We steunen jou, Louise. Fijn dat je dit wil doen. Veel ja, succes. Ja, dank u. Doei. Wauw, respect met eigen. Ja, echt. Prachtig. Goedemorgen I'm going on during the summer field. There's no one to save me. This all or nothing really go to where driving me crazy. I need somebody to hear.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 But it's never the same I guess I kinda like the way you help me escape Now the day bleeds into nightfall And you're not here to give me through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 So you love. Merci louis Capaldi veel van de liefde wil morgen. Mooi, toch? Heel veel liefde. Maar gewoon van de regio. Over liefde gesproken. <laughs> toch? Ja, natuurlijk wel. Die heb je toch ook gemist, hè. Margot van de regio. Je kan die ook gewoon zien, want die rijdt misschien rond in jouw buurt. Altijd op zoek naar een verhaal dat je moest zien of horen. En op dit moment met een paraplu, want je hoort het tikken van de regen. <laughs> ja, een beetje daar in West-Vlaanderen. En ook twee broden, daar staat ze mee voor een deur. Uh, goedemorgen, Margot. Hallo, dag vrienden. Oh. Dag. We zien je weer shine. Vertel eens, wat, wat is het plan vandaag? Ja, ik sta hier met twee grote witte gesneden broden in Stalhille. Dat is bij Jabeke in West-Vlaanderen. In de kletsende regen, want ik ga hier zo meteen een ochtend meevolgen Bij de familie Mermuis. Dat is een groot gezin met zeven kinderen. De jongste is vier jaar, de oudste is zestien jaar. Dus je kan je wel voorstellen, denk ik, wat voor een drukke, hectische morgen het hier gaat zijn. Voor uh, mama Annelies. Zeker op een dag als 1 september. Dan is alles extra spannend. En ja, dacht ik breng gewoon twee grote broden mee want zeven monden voederen, dat is veel boterhammen smeren en ik, ik zie het licht daar al branden dus ik denk dat we hier zo meteen direct in actie gaan schieten want binnen een goede twee uur moeten die kinderen toch al allemaal aan de schoolbank zitten dus ik ga Annelies een handje helpen en ik neem jullie binnen een klein uurje mee in de ochtendspits van de familie Mermuis Margot van de Regio stel dat jij zelf iets op die boterhammen zou mogen leggen wat zou dat dan zijn? Uh, kaas, altijd dat is justice van de kaas? Ja maar gewoon schilletje. Ja, tuurlijk, geen boter. Dat vind ik vies op boter, maar gewoon een goeie schil, oude kaas, droog. <lacht> ja. ja. schema, ja. Er moet toch altijd ja, zo beetje. Ik ben wel zot van die, die palmolievrije margarine. Dat klinkt heel fout. Ah, ik ben wel fan van zo'n heel uh, palmolie-rijke Nutella. <laughs> Dat mag ook allemaal. Margot van de Regio, uh, zometeen een uurtje vroeger, rond uh, kwart voor acht bij ons. Margot van de Regio. Well, your love is worse. Yeah. Worse than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 Je hoeft in de huis van Marco Bostato. Het is 7 uh, zeven voor 7. Zeven. net hadden we de prachtige Margo van de regio. Staat klaar met twee broden aan een huis bij een gezin van zeven kinderen om ze klaar te maken. Maar vooral ja, mensen denken dan van wat moet je op die boterhamers morgens? We hadden net een hele discussie met boter of zonder boter. José Peuterke zegt. Uh, ik eet ook gewoon droog. zonder, mag, Zonder bot. Mag hè? Maar het is wel lekkerder met hè? Philippe de Vleeschouwer uit Lovendig goedemorgen. Goedemorgen Peter. Philippe, maar jij... ik, woon, ik Ik woon in Gans. Ik kom, ik kom van Lovendige, maar ik. Je... ik We hebben dit gesprek al eens gehad, Flip. Ja, klopt, klopt, klopt. Zij, trouwens trouwe vriend van de show. Jij uh, ja. eet geen boterhammen, maar wat eet jij? Ja, uh, wel uh, boterhammen, maar dus, uh, we zijn een stutje. Nee? Een stutje? Een stutje. Heb ja, je er van gehoord, Tim? Stuutje. Ja, dat is west hè uh, oost vlaams ook. Zeggen ze dat in West-Vlaanderen niet vooral? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben van Oost-Vlaanderen. Zeggen... Jij zegt ook stutje? Stutjes of studrams? Ah, een okay. stutje? Ja, natuurlijk. In Antwerpen ja, ja. zeggen we het niet, maar ik, ik begrijp het. Ga door. Ja, wat gooi je op het stutje, uh, Flip? Uh, wel, als kaas is... Uh... Dan doe ik er wel uh, confituur op. Ah, ja. of mosterd. Ah, ja. Mosterd, hè. Durf je soms combineren, ja. mosterd en confituur? Nee, nee, Denk dat dan nee, dat niet. Dat lijkt niet. mij een vieze boel. Maar zijn mensen die gekkere dingen combineren, hoor. Zeg maar, Flit. vliet. Filip, fijn dat je ja. terug bent. Geniet ja. van de ochtend en van de stutjes, in, wat. Yo, saluté! Salut mannenken! Yo! Oh, kijk, okay. ik had toch het to, to, gevoel, ik blijf het zo goed vinden, hè. dat gevoel, hè. dat de dag begint. Goedemorgen, morgen! Hey. Jouw dag begint! Goedemorgen, morgen! Met radio 2 ga je de dag in. Met een lach op je gezicht! Hey, hey, hey! En hey, goedemorgen, ook Paul! Rally. Goedemorgen iedereen terug. Mag regenen buiten, maar het zonnetje in de radio om 6 uur is terug verschenen. Succes aan iedereen. Nou, oh, hij noemt ons een zonnetje. Shine, shine. Nou, goeie. ja hoor, Filip de Wisplaren zit in uh, Kos. Dan is beter weer duidelijk. Goedemorgen. Amai, oh Camille. Is dat de kamer van jouw zoon? Zo netjes. Mm -hmm. Als je die van mijn zoon zou zien. Alle kom, we zijn weg. Naar mijn thuis? Om op te ruimen? Nee, naar Camber. Goed idee, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van alle kasten op maat die ze gaan jou aanpassen. Profiteer van de back-to-school actie in al onze showrooms. Camber. More space for your place. Stella Bikes. Dat is blijven gaan en voor jou een pak minder files op de baan. Blijf gaan met je Stella e-bike. De topkwaliteit e-bike voor een eerlijke prijs. Boek nu je gratis testrit op stellabikes.be. Aha, hier staan prachtige morgenmokken. Je kan ze ook dit jaar winnen. Punto Punto, dat deel je in de app van Radio 2. Spelen maar. Elke dag, voor twee. WD. Het is exact 7 uur. De met Denis sai sai. Goedemorgen. Leerlingen en leraren maken zich klaar voor de eerste schooldag. In het voetbal gaan de vier Belgische ploegen die gisteravond Europees speelden door naar de volgende fases. In Vlaanderen gaan vandaag 1,2 miljoen leerlingen en 208.000 leerkrachten en directeurs weer naar school na de zomervakantie. Hilde Bouwen geeft al meer dan 25 jaar les. Ze is in Boom in de provincie Antwerpen lerares Nederlands, taalzorgcoördinator en schoolbibliothecaris. En ze doet de job na al die jaren nog altijd heel graag. Maar blijft het spannend, zo'n eerste schooldag, zegt ze. Het is spannend gewoon, zo'n eerste schooldag. Het is een, een uitkijken naar de leerlingen van vorig jaar, nog eens een keertje terugzien en en zien in hoeverre de puberteit toegeslagen heeft. Ja, de nieuwe leerlingen, wie zijn zij? Hoe zitten zij in de klas? Ja, hoe werken wij samen? Dat is, ja, blijft spannend. En er zijn dit schooljaar ook weer heel wat nieuwe dingen voor de leerlingen. Brigitte Vermeers, wat verandert er? Wel, voor het eerst worden dit schooljaar centrale Vlaamse toetsen georganiseerd. Leerlingen uit het vierde leerjaar van de lagere school en het tweede jaar secundair zullen een digitale toets Nederlands en wiskunde moeten afleggen. Bedoeling is nagaan of leerlingen de minimumdoelen voor wiskunde en Nederlands halen. En scholen kunnen nu ook afstandsonderwijs via de laptop thuis organiseren. In de derde graad zelfs tot 40% van de lestijd, wel binnen bepaalde voorwaarden. En het kan misschien ook een een stukje helpen tegen het grote lerarentekort. Vanaf nu zullen in ons land ook korte gevangenisstraffen uitgevoerd worden. Tot nu toe moesten mensen die een straf tot twee jaar hadden gekregen niet naar de gevangenis. Zij kregen meestal huisarrest met een enkel band. Maar dat verandert dus nu. En dat is wel opvallend, want de gevangenissen zitten nu al overvol. Maar volgens minister van Justitie, Van Quickenborne, zal de nieuwe regel dat niet verergeren. In de Scandinavische landen kwamte men in de jaren 60 van de vorige eeuw exact met dezelfde problemen als ons. Ze hebben toen ook beslist om alle straffen systematisch uit te voeren en dat te doen in kleinschalige instellingen. En daar zien we nu dat de overbevolking is weggewerkt. Ook bij ons zal dat gebeuren, maar dat zal natuurlijk zijn tijd nodig hebben. In de Verenigde Staten heeft een van de leiders van de extreemrechtse groep Proud Boys 17 jaar cel gekregen. Enkele honderden mensen hebben in januari 2021 het Capitool in Washington bestormd. Uit protest tegen de verkiezingsoverwinning van president Joe Biden. Ze vonden dat de verkiezingen vervalst waren en dat Donald Trump had moeten winnen. De leider van Proud Boys is een oud militair die in Irak en Afghanistan heeft gediend. Nog een andere Proud Boy moet voor 15 jaar de cel in. In het voetbal hebben de vier Belgische ploegen die gisteravond Europees speelden zich geplaatst voor de volgende fase. In de Conference League had Racing Genk tegen het Turkse Adana Demirspor wel strafschoppen nodig om zich te kwalificeren. Club Brugge mag ook naar de groepsfase van de Conference League. Club speelde 2-2 gelijk tegen het Spaanse Osasuna, maar dat had de match al gewonnen met 1-2. Hans van Aken van Club was blij met de overwinning. Voor de match hebben we wel gezegd, wat ook gebeurt, 0-1 of 1-0 voor, of ja, nu was het zelfs 0-2... Gewoon hetzelfde blijven doen, geloven in, uh, in ons plan, en de kwaliteiten die we hebben. En dan zie je dat dat, dat, dat goed komt. Dus uh, dat hebben we gedaan, ook na, na die 0-2. Maar ik denk al bij al voor de twee matchen dat we het wel verdienen om door te gaan. En ook AA Gent plaatste zich voor de groepsfase van de Conference League door te winnen van Apul Nicosia uit Cyprus. Union mag dan weer naar de groepsfase van de Europa League nadat het won met 0-1 tegen Lugano uit Zwitserland. En op de US Open tennis heeft Greet Minne zich geplaatst voor de derde ronde. Ze versloeg de Amerikaanse Satya Vickery in drie sets. In de volgende ronde neemt Minne het op tegen de Russische Daria Kasatkina. Voor Janina Wikmaier zit de US Open er helaas al op, want zij verloor in de tweede ronde in twee ...korte sets 6-1 en 6-2 van de Amerikaanse Madison case en Dit is het nieuws uit jouw buurt. In Lier trekken oppositiepartijen CD&V en Groen samen naar de kiezer... ...tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. En voetbalclub Antwerpen neemt het in de groepsfase van de Champions League... ...op tegen FC Barcelona. FC Porto en Shakhtar Donetsk zijn de twee andere tegenstanders. Het is zwaar bewolkt vandaag met regen of buien en tot 22 graden. En meer nieuws uit Antwerpen krijg je over een half uur of in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen. Ja, ik zag ook je boekentasje klaarstaan. Prachtig, ja. jongen. Ja, dat was nodig. Hè? Ja. Vertel eens, het valt eigenlijk wel mee. Het is vrijdag Voorlopig ochtend. wel. Ja. Ja, ja, een paar kleine files op de Antwerpse ring richting Gent. Vertragen een beetje aan de Kennedy-tunnel. Maar het zit minder dan 10 minuten momenteel. Eén file naar Brussel heb ik op de E314 in Wilselen. Komt door een ongeval daar. Er is één rijstrook dicht. En dan op de binnenring rond Brussel is het een beetje aanschuiven. Van Strombeek tot aan de werken in Vilvoorde. De hajo, Kim en Schema en alle lieve zo zometeen is het een liedje en het gaat een beetje over ons. Uh -huh. Radio 2 Het is, um, ja, het heet We Are Family. Morgenmorgen, morgen, Pieter een, en een Radio 2 We are family. Ach, lekker dansen. Ja. ja, ik begin het te voelen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. En Zottenboel, vooral vrijdag 1 september. In West-Vlaanderen is het keihard aan het regenen, blijkbaar. Als we hier naar buiten kijken, dan zie je overal alsof we in een glas met Dafalgan zitten. Dus helemaal aan het misten. Ja. Bijzonder. Echt niet goed. Maar kijk, welkom bij Goedemorgen, morgen. En Lutgaard is, ah, is ook blij. Het is heel blij. Lutgart uh, zegt: Goedemorgen, jullie zien er allemaal goed uit. Maar iemand die vandaag bovenal straalt, is schema. Oh, oh. Het is ook echt wel waar. Ah, zo lief allemaal, dankjewel. Check eens de app van, uh, van Radio. Voor mij ook, echt wel. Geweldig. Kijk live ja. mee op VRT. is voor mij ook precies Eerste Schooldag. Wat is jouw geheim? <lacht> Mijn geheim dat het bijna weekend is. <lacht> nee, dat is niet waar. <lacht> ja, opnieuw welkom bij Goedemorgen Morgen. En ook Bea Willems uit Alken is aan het luisteren. Bea, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lukt die ochtend bij jou? Fijn. Ik ben uh, nog niet zo heel lang op pensioen, dus uh, ik kan van mijn ochtenden genieten. Oh, ah, leuk. Oh, dat, dat begint. Ja, mensen zeggen dat je dan in een zwart gat valt. Hoe valt het mee bij jou? Nee, bij mij niet. Volledig niet. Maar ik heb uh, veel hobby's en uh, dus ik kan daar nu ten volle van genieten. We hebben een nieuwe hobby voor jou. Want vanaf maandag je dan let jij ja. op de ping. Ja. De ping. Oef maar al, de ja. ping. Ja, de ping van ja. de microgolfoven. Want met die ping ja. zorgt Radio 2 ervoor dat je nog beter kan beginnen aan die september. Maar als je de ping hoort, dan heb je ping naar de app van Radio 2. En zo kan je vanaf maandag zelf een microgolfoven winnen. Of een koffiemachine of een elektrische tandenborstel. Dus ping en wing eigenlijk. En ja, het kan doorheen heel de dag, hè? Dat. Ja, oh, ja. dat is wel leuk. Zie zo, Bea. Geniet van de rest van de, van de ochtend doen. Jojo. Dankjewel. Bye. Dag Bea. We zitten met een opsporingsbericht, lieve mensen. Ja. Um, er zijn kabouters verdwenen. Ja, het is toch wel echt een serieus verhaal. Het gebeurde allemaal in Kruibeke, in Oost-Vlaanderen. En ze hebben daar kleine houten paaltjes. Het zijn geen echte kabouters, maar ze zijn wel beschilderd als een kabouter met een baard en een pinnenmuts. Dus eigenlijk zijn het gewoon echte kabouters, laten we eerlijk zijn. <lacht> en die paaltjes die werden voor de zomer in het bos gezet. Speciaal voor de kinderen. Ja. De kinderen hebben zich daar rot mee geamuseerd. En nu zijn die gewoon verdwenen. Misschien hebben Alleen kinderen de <laughs> Nee, Kim. Ik denk het niet. En dus zegt de gemeente, iedereen in Kruibeke en omstreken... Hou uw ogen open. Kijk alsjeblieft. Zie je ergens in voortuintjes zo'n paaltjes die beschilderd zijn als kabouters... Bel de politie. Kom maar, aan. Maar wat een, wat een onwaarschijnlijk gat in de markt hebben ze daar gevonden. Maar ik snap natuurlijk dat mensen dat mooi vinden en willen meenemen naar huis. Ik zou het nooit doen. Maar het zou toch fantastisch zijn dat de gemeente Kruibeken ze gewoon ook aan mas maakt en verkoopt voor de goede zaak. Ja, ik hoor jou zeggen, ik zou het nooit doen, maar jij bent toch ook wel een grote kabouter van, hè Peter? Ja, maar hij zou dat dan kopen. En woont jij niet in de van Kruibeken? Ja, dat is waar. Ik denk dat ze het hebben gevonden. Ga eens kijken in Thames, mensen. Echt? Ja, dat is wel waar eigenlijk. Ik ben wel zot van kabouters. Ja, ja voilà. Zeg maar, wacht. Hebben die niet zo'n echt een soort opsporingsbericht gemaakt? Want ik las zo precies... Ja, ze hebben een rode muts en zo'n heel beschrijving. Ja? Dat is wel tof. Ja, ja, je kan ze zo. allemaal zien. We gooien ze op de site van Radio 2. Kun je meteen meegenieten. Ja. Goeiemorgen. Radio 2. een van die Like Me helden heeft nu zelf een carrière zien. Francisco. Alleen. En al mijn plannen wijzigen, ik vliegt En al bij jou te eindigen, ligt het aan mij of vlieg jij buiten mijn bereik? Nee, nee, nee, nee, ik val. Verlies mij in onwetendheid en land, ver weg van de realiteit. Ik wacht mijn kans, maar je loopt me straf. Alleen, zo so is het altijd daar al geweest. Zijn wie ik dan zeg, hoe dat als je zeven kinderen moet klaarkrijgen voor school. Zot verhaal uit jouw buurt. Hoor je over een half uurtje hier bij ons op Morgen. Het punto-punto spel is terug met één letter die je moet aanvullen. We beginnen straks met de A. De A van, bijvoorbeeld... Uh, goh, avond. Het <lacht> is een beetje saai. Zo. Nee, maar... Ik overviel me met de vraag. Ja, dat is geen probleem. Het zou zomaar kunnen. Als je zelf wil meespelen en een mok wil winnen, dan doe je dat als volgt. Neemt even de app van Radio 2... Neem even tijd. Ziezo, je hebt hem. En dan app je punto, punto, twee keer in de app. En stuur die nu door. Ziezo, tot ziens misschien. Of zondag 3 september kan je weer fietsen, wandelen en genieten tijdens de gordel. Kom naar provinciedomein Huizingen of naar de prachtige Druivenstreek voor een ideale mix van beweging en plezier. Met kinderanimatie, optredens, lekkere hapjes... en uiteraard de unieke fiets- en wandelroutes... voor jonge en iets minder jonge benen. Ook Radio 2 gortelt mee. Volg het zondag in Radio 2 weekend en in de Radio 2 app. Zin om mee te doen? Bekijk het volledige programma en registreer je op de gortel.be. U mag even de mond open doen. Uh... Ja, en hier komen de worteltjes. Brrr, brrr.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 excellent maken we terug naar school betaalbaar. En daarom is er nu een HP Pavilion laptop met Intel Core i5 processor oh. 16 gigabyte geheugen ja? en 512 gigabyte SSD opslag voor ik ben benieuwd 599 euro 599 euro? Maar yep. nou, als wij nu ook eens terug naar school gaan Excelent, jouw vakman steekt dichtbij kijk op excellent.be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 De vogels die u leiden naar de tuinvogeldagen. Voor een gratis voederssiroop bij aankoop vanaf 20 euro. Tot en met zaterdag bij Horta. Carrefour. Dat is lekker veel groenten en fruit voor minder dan 1 euro. Echt? En een kilo tomaten? Minder dan 1 euro. mij? dat is wel een de prijs. Ook de sla. En kom, kom maar eens kijken. Radijzen, appelen, worteltjes. Allemaal voor minder dan 1 euro. Ja, snel naar je Carrefour of naar carrefour.be. Carrefour. We hebben allemaal recht op het beste. Ruil nu bij E5 je oude kledij in tijdens 3, 5 days. Per ingeleverde tas ontvang je een aankoopcheck van €12,50 euro. E5. Jouw verhaal in stijl. Punto, punto. Punto, punto Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. En we spelen vanmorgen met Goedele Arnoud uit Zwevengem in West-Vlaanderen. Goedele, goeiemorgen. Hallo iedereen. Goedemorgen. Goedele, jij viert vandaag een nationale feestdag. Vertel ons alles. Ja, dat is eigenlijk een grapje. Wij, uh, wij zijn een groepje van acht vriendinnen. En wij hebben samen een lerarenopleiding gehad. 40 jaar en meer geleden. En nu zijn wij allemaal met pensioen. En wij vieren elk jaar op 1 september onze nationale feestdag. Vind ik en dat mooi. Had... En dan gaan wij samen ontbijten. Ergens in de nabijheid van een of ander. En dit jaar is dat in... Uh, dat is toe in de roeselaar tussen Roeselaar Ardoe. Dus ik moet straks nog vier, vriendinnen gaan oppikken. En dan maken we er een heel leuke dag van. Klinkt we een heel dolle dag. Dat wordt gezellig, dat hoor je zo. En hoe goed zou het zijn dat jij straks kan zeggen: hey, ik heb vanmorgen meegedaan met Punto Punto, en ik heb alles gewonnen. Maar ze weten het al. Ze oh. weten het al. Kijk, ze zijn allemaal aan het luisteren. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Ja. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan en bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve Goedemorgen, morgenmok. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Goedelen op deze nationale ah. feestdag. Veel succes. Welke A is een exotisch stuk fruit en het hoofdingrediënt van een pina colada? Uh, ananas. Welke B is de badstad waar Pommelien Thijs vorige maand de zomerhit won? Blankenbergen. Welke C is een raadselachtige omschrijving van een woord? Een cryptogram. Welke D is een zwart snoepje uit Nederland dat veel mensen ook gewoon vies vinden? Eh, uh, drop. Even overlopen. De A. Natuurlijk, de ananas was uh, helemaal juist. Klopt, hè. De B, Blankenbergen. Ben je, ben je komen kijken, trouwens? Eh, uh, nee. <laughs> het was nee, zo Sorry. Goed. Uh, het was zo goed, nogthans. Dat zal wel, Dat zal wel. ja. De C, een raadselachtige omschrijving van een woord. Je zei cryptogram, kan ik niet goedkeuren. Het was eigenlijk cryptisch. Ja. Ah, ja. Okay. Maar de D, het zwarte snoepje, maakt dan alles goed. Drop. Punten, punten. Niet. Geniet ervan. Veel succes met de vriendinnen en smakelijke eten, goederen. Dankjewel. wel. Speel maandag zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. de Tiger van, nou, was het nu Rocky 1, 2, 3 of 4 of 5? Het was de derde. Met BA van die A-team, want dat zou ons te ver leiden allemaal. Het is 24 over 7. We moeten naar de BA van het weerbericht. Terug naar school met Excellent. Excellent, jouw vakman steeds dichtbij. Maar ik weet niet, heer uh, Bram, als je iemand zou moeten vergelijken met uh, iemand van die A-team, wie zou jij dan zijn? Goh, ik denk toch wel... Uh, hoe noemt daar die, die gek daar? Heddock? Nee, Heddock is de basis. Murdoch. Zeker? Murdoch, ja, Murdoch. Ja, ja, dat is het, dat is het. ja, ja, ja. Die misschien dan, ja. Heddock was van Kuifje, hè? Nee? Ja, juist. Captain, Captain Heddock. Heddock. Ja, ja, ja, ja, Ja, klopt. Bo, hier zien we mist. Ja. In West-Vlaanderen is het aan het regenen. Wat is er aan de hand weer, man Bram? Goh, ja, het wordt echt een, een natte bedoening aan de schoolpoort. Hè. En dan heb ik het niet alleen over de traantjes zo meteen, maar ook over die regen. Hè. Op dit moment is het echt al hard aan het regenen. In West- en in Oost-Vlaanderen. Stilaan ook in het centrale gedeelte van het land. Terwijl in Limburg en sommige plaatsen in Antwerpen, daar is het op dit moment nog ietsje droger. Maar in uh, ja, het komende uur, twee uur, gaat het daar ook beginnen regenen. Hè. Dus ik denk dat het aan alle schoolpoorten deze ochtend nat zal zijn. En er kan echt veel regen vallen. 10 tot 30 liter water per vierkante meter. Na de middag komen er wat meer droge momenten. komen Er ook een paar opklaringen. Maar toch ook nog wel een paar pittige plensbuien met kans op onweer. Dus ja, 1 september, dat is ook zo de dag waarop scholen de omgeving of de buurt van de school gaan verkennen. Dat is dus allemaal buiten te doen. Mm -hmm. Misschien moet dat worden uitgesteld tot, tot maandag. Toch zeker als je het droger wilt houden. Goed voelbare wind vandaag uit het Zuidwest en temperaturen rond 20 graden. Vanavond en vannacht dan nog een paar buien, maar stilaan wordt het dan droog, met op vele plaatsen wel nevel en mist en minimaal tussen 10 en 14 graden. Ja, en dan ziet het weekend er toch wel veel en veel beter uit. Morgen krijgen we wel eerst nevel en mist, maar de zon die gaat er in de loop van de dag doorkomen. Heel lokaal kan er misschien een bui vallen, maar op de meeste plaatsen houden we het droog en het wordt aangenaam warm met temperaturen tot 23 graden. Ook zondag zonnig weer, 23. 20 graden en dan zelfs begin volgende week ja dan gaan we naar temperaturen van 25 graden en meer met heel veel zon. Dus we krijgen nog een heel mooie nazomer. De zomer begint. Oh fantastisch. Ja. Oh, top. Ja. Ook iedereen die vandaag de weg op moet, zo, hou rekening met die fietsers. Met dat regenweer en ook een beetje onzichtbaarheid, wat een beetje donker is. Dus hou er rekening mm -hmm. mee. Dankjewel Bram. Ja. Morgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Yeah. Een passito palante Maria. Een, twee, Een passito naar pa En denken was natuurlijk, ja. hij mag, En mag, hè? Exact half acht. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst schema. Goedemorgen, alle kinderen, jongeren en hun ouders zijn wakker om zich voor te bereiden op de eerste schooldag. In totaal gaan 1,2 miljoen leerlingen naar school. Er zijn een aantal nieuwe dingen, bijvoorbeeld er worden voor het eerst centrale toetsen georganiseerd voor Nederlands en wiskunde, om na te gaan of de leerlingen de minimumdoelen halen. En mensen die een straf tot twee jaar krijgen, zullen vanaf nu altijd naar de gevangenis moeten. Tot nu toe krijgen ze meestal een enkelband, maar dat verandert dus. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstijfd. Opvallend politiek nieuws uit Lier, want daar trekken CD&V en Groen volgend jaar samen naar de kiezer. Beide partijen zitten nu in de oppositie en ze hopen dat onder de naam Missie 2500 te veranderen. Ze willen ook nieuwe gezichten aantrekken, zegt CD&V'er Stijn Koenen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat we de ramen en deuren wagenwijd openzetten voor mensen die heel sociaal geëngageerd zijn, die zich elke dag smijten en inzetten voor dat dorp en die stad. En dat merken we nu wel in onze eerste gesprek met onafhankelijke kandidaten. Die zijn heel blij dat ze eindelijk hun positieve energie kunnen kanaliseren in een project waarbij dat ze zich toch niet moeten lieren aan een nationale bestaande partij. Op Vlaams niveau staan Groen en CDNV lijnrecht tegenover elkaar in de discussie over landbouw en stikstof. In het noorden van Antwerpen heeft zich een wolf gevestigd. Dat meldt Welkom Wolf. Het gaat om wolvin Emma, die eerder dit jaar al veel gezien is in Wustwezel. Volgens Welkom Wolf is het een heel rustige wolvin die amper jaagt op vee. Het gaat om het tweede wolventerritorium in Vlaanderen na Limburg. En Emma is trouwens een welp van het Limburgse wolvenpaar.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 Wij bieden die altijd eerst aan aan uh, de betrokken gemeente en aan Natuurpunt. Dat is allemaal in uh, samenspraak met de lokale pachters die hier momenteel op zitten. Dus zij hebben daar een vergoeding voor gekregen of um, kunnen hun activiteit verder zetten op een ander perceel. En in Merksem start straks een nieuwe middelbare school, Villa Cresco. Is, het is een van de eerste stedelijke scholen waar leerlingen een vak kunnen volgen in een andere taal dan het Nederlands. Zo kunnen leerlingen er in het eerste jaar voor kiezen om twee lesuren artistieke opvoeding in het Frans te volgen. In de toekomst wil de school haar aanbod in meertalig onderwijs nog uitbreiden, zegt coördinator Jessie Kallaert. We hebben gekozen om enkel nu met Frans te starten en jaar na jaar op te bouwen en uit te breiden. Onze plannen voor volgend schooljaar zijn om lichamelijke opvoeding in het Engels toe te voegen en ook geschiedenis in het Engels. En dan nog het weer vandaag. Zwaar bewolkt met perioden van regen of buien en tot 22 graden. In het weekend krijgen we wel beter weer met zonnige, pe zonnige perioden liever en maximum temperaturen tot 26 graden. En ook begin volgende week blijft het zonnig en warm. En meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. Ja, laat maar komen. Waar zijn de files vanmorgen? Een paar kleine files naar Brussel op de E19 vanaf uh, Vilvoorde. Vanaf uh, Jezus Eik op de E411. Daar verlies je ongeveer 10 minuten. En ook tien minuten op de E429 bij Halle. De binnenring rond Brussel uh, valt goed mee momenteel nog. Met een uh, ja, klein beetje file rijden van Strombeek tot aan de werken in Vilvoorde. Mm -hmm. En dan Antwerpen Daar hebben we de ochtendrukte aan de Kennedy-tunnel. Maar het is maar 5 minuten aanschuiven momenteel. En op de R2, de ring richting Stabroek. Daar moet je bij Lilo dan weer opletten voor een obstakel. En dat ligt op de linkerijstrook. Ja, vrijdagochtend een pak minder verkeer. Alle geluk, want met die regen, ook niet goed natuurlijk. Het is echt aan het regenen bij sommige mensen. Ja, Geert Agrange, die zegt goedemorgen. Mol ook volle bak aan het regenen. En Manu Polit zegt, die merkt hem, Vlaams-Brabant, ook al goed aan het uh, regenen. Maar mol, er zat regenen van twee van de week. Ze zijn er weer. Ik geef het even mee. Ja. In je tuin. In de tuin, ja. Goedemorgen, dag, uh, Martin Cornelissen uit Hoevene. Goedemorgen. Als je naar boven kijkt, wat zie je dan? Uh, um, regen. Regen. Veel regen. En nog is er regen. regen, ja. ja. Dacht, even, als ik die vraag stelde, ze gaat zeggen... Mijn plafond had ook gekund, maar dus regen. Dat was het juiste antwoord. Zeg nee, die... <laughs> maar, ja. Martin, Er is een nieuwe maand ja. begonnen. Hoe goed is dat? Heel goed, ja. ja. Moet jij uh, naar school of gaan werken vandaag? Nee, ik ben thuis vandaag. Kijk, kijk Geniet ervan, het blijft mooi binnen. En geniet van Radio 2. Fijne ochtend. Oh. Open badkamerdagen bij Stijlaarts. Deze maand krijgt u maar liefst 2000 euro sanitair cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Ken jij de Refive 5 days van E5 in samenwerking met Oxfam? Dat is het doneren van kleding die je niet meer draagt en waar je anderen heel blij mee maakt. Breng ze tot 19 september binnen en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van 12,50 euro. E5, jouw verhaal in stijl. Een brooddoos dat soms... Oh weer boterham saai. Maar een brooddoos met Lidl, dat is... mini groentjes amai! Tot en met dinsdag 1 plus 1 gratis op de snackgroenten. Dat is maar 2,99 euro voor twee pakken. Meer een geslaagd moment dankzij onze lage prijzen. Lidl, voor iedereen die telt. Genieten begint in een stijlaards badkamer. Santé, lieveke. Santé. Hé, hey, gewoon in de ogen kijken, hè, hey, als we klinken. Ah oh, ja, dat brengt 7 jaar geluk naar het schijn. Nee, nee, 10 jaar garantie, zullen we bedoelen. Het leven begint in een stijlaards badkamer. Kom nu tijdens de open badkamerdagen uw nieuwe badkamer passen in onze showrooms in Demse of Vlier en u krijgt maar liefst 2000 euro gratis sanitair cadeau. Santé. Stijlaards, renoveert uw badkamer. Suzanne en Freek komen voor hun grootste show ooit in ons land naar het Sportpaleis. Het populaire Nederlandse duo komt naar Antwerpen met nieuw materiaal, maar speelt natuurlijk ook alle hits. Het wordt een avond vol amazing momenten. Suzanne en Freek op zaterdag 18 november in het Sportpaleis. Tickets via fkpscorpio.be. Samen met het laatste nieuws en Radio 2. De gezondheid is het belangrijkste. Dat is waar, maar de liefde moeten we ook weten. Dat staat op nummer twee. Tuurlijk wel. Leen Tak uit Aarschot. Blij dat jullie terug zijn. Blij dat jij terug bent, Leen. En zij is ook terug. Van de regio. Je hoort haar, maar je ziet haar ook live in de app van Radio 2 en ook op VRT1. Het is heel bijzonder. Een uur geleden stond ze met twee broden voor hun huis in Stalhille in West-Vlaanderen bij een heel groot gezin. Ja, dan gaan ze met Zeven kinderen vandaag allemaal naar school. Hoe doe je dat? Wel, kijk en luister nu mee, want het gebeurt allemaal. Margot, hoe is het met de broden intussen? Hallo. Ja, de broden die zijn uh, al volledig verwerkt. Je ziet hier voor mij vijf brooddozen staan. Het zijn er normaal zeven, maar er zijn al twee kinderen naar school vertrokken. En ik had eerlijk gezegd verwacht dat de chaos hier gigantisch groot ging zijn ja. uh, bij familie Mermuis in Stalhillen. Maar dat is hier super rustig. Er zijn dus al twee kinderen vertrokken. Er slaapt nog iemand. De andere kinderen die zitten hier gewoon rustig te kijken. De boken zijn gemaakt. Mama Annelies, hoe doe je dat allemaal? Wat is jouw geheim? Ja. Ik heb geen idee. Ik zeg altijd, ik doe ook maar wat. eigenlijk. Maar nu, ja, dat is wel een beetje geroutineerd. De boterham, Boterhamdozen, iedereen heeft zijn eigen doos. En een andere kleur. Ik zet dat gewoon in volgorde en dan... De ja. ja. Er ja. komt wel een strak schema bij kijken, denk ik. Maar ik ben niet zo strak. Ik denk dat dan... <laughs> ik ben het absoluut niet strak. Ik ben net een beetje... Ja. Maar het is georganiseerde chaos. Ah, wel. Maar misschien is dat wel de sleutel tot succes, wie weet. Um, ja, de brooddozen, ik zei het hier net al, ik heb uw potten, uh, schuif gezien. We hebben die allemaal bij US, die net iets omvangrijker uh, dan, bij, dan bij de rest van ons, denk ik. Um, wat zit er vandaag in de brooddozen? Uh, op speciaal verzoek van degene die naar het eerste middelbaar vertrekt, heb ik wraps klaar. En ik heb een dochter die enkel maar choco eet. Dus het is alleen maar choco daarop. En dan... Elke dag alleen maar choco? Ja, ik probeer de vlees in te stoppen, maar meestal keert die gewoon rechtstreeks terug. Ja, ik hoor hier gigichel achter mij. Dus... Maar choco, altijd lekker. Uh, oh, je hebt dus het meeste werk zochtes? Ik uh, kan het moeilijk uh, zeggen eigenlijk. Ik denk... Als je dan echt moet kiezen aan de kleinste, maar eigenlijk valt dat ook wel nog mee. De grote doen allemaal zichzelf klaar, maar soms is het wel zo, mama, ik vind mijn schoenen niet. En dan heb je meest werk aan degene die zijn schoenen of zijn handschoenen of zijn ringen niet vindt. Maar anders is het best gelijk verdeeld. Hè. Ja, en de papa die is al weg. Ik hoor hier inderdaad weinig mama, mama, mama. Is dat nu omdat wij hier zijn, dat ze zo rustig en... Uh hulpvaardig zijn? Of is dat wel elke dag zo? Nee, dat is redelijk standaard. Nee, dat is elke dag wel zo. Ja. Meestal wordt er hier niet geroepen of het hier is het morgens. Nee. Dat, is, dat is het beste. Dat is het beste. Ja. Um, zeg, ik vind het wel heel gezellig zo'n ochtend met een groot gezin. Het is een beetje druk, maar wel heel gezellig. Hoe ervaar je dat zelf zo'n ochtend in een druk gezin? In een groot gezin, sorry? Echt wel oké. Okay. Ja, echt wel oké. Okay. Ja, gewoon op... Ja, dat is een beetje routine. Ze hebben allemaal hun routine en ze wonen er ook wel aan. Dus het is redelijk... Geroutineerd, ja. Het is gewoon, ik zei het al, nu dat de vakantie gepasseerd is. Voor, in de vakantie kon ik al beginnen werken. Moest ik geen boterhammen smeren, dus het is een beetje dubbel. Ja. Dus het heeft elkste voordeel. Maar, die ja, kleinste wil iets zeggen. Denk ik, dus je gaat straks wel een beetje genieten van de stilte, of ga je ze toch missen, zo die eerste schooldag? Sowieso, maar vandaag vind ik het wel spannend, want er beginnen er twee op een nieuwe school. Dus ik ben vooral zenuwachtig, denk ik. Ja, ik ben er wel mee bezig. Ja, absoluut. Ja. Maar het komt goed, hè. Het komt goed. Ik geloof erin. Ja, ik geloof erin dat het goed gaat komen. Ja. Ik geloof er hier ook in, Peter en Kim. Alles is hier super geroutineerd in wow. de familie Mermuis. Zeven kinderen, het, het, het inspireert mij. <lacht> <lacht> Echt? Op welke manier dan maar goh, vertel. Ja, ik weet niet. Ik vind dat best wel gezellig, zo druk. Ik zal er nog eens over nadenken. Ja. Klap, klap er ik het thuis over, zeggen ze dan. Veel, veel goede moed mee. Goed, dankjewel. Prachtig mooi om te zien, zeg. Zeven kinderen, hè, boys? Maar eerlijk, die, die, die heeft dat zo onder controle gezien. Die heeft zelfs brooddozen à la carte gemaakt, hè? Ja, wraps en choco en dan nog een wow. paar andere dingen. Heel mooi om te zien, zeg.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 Michael Bublé, dat is toch altijd goed? Dat is gewoon geweldig. Elk nummer is zo mooi. En ja, je zingt gewoon mee. Hou, ik hou van Michael Bublé. Die zou ik niet aankomen. Waarom niet? Dat je hem maar van Michael Bublé houdt. Waarom zou ze daar niet van houden? Omdat het vrolijke nummers zijn. en Ik ben niet vrolijk. <laughs> ah, dat ja, ja, ja Die mens is ook super grappig en zo live. Die zingt ook fantastisch. Ja, ja dat is geweldig. Als hij nog eens komt, gaan we met de show even naartoe. Alsjeblieft, ja. Je bent deze geregeld. Voilà. Stefanie, Ale uit Beringen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij wou Louis in de bloemetjes zetten. Wie is Louis en waarom moet hij in de bloemen? Uh, Louis is ons zoontje van 5,5 en, en die gaat vandaag voor de eerste keer als allergrootste kleuter naar zijn schooltje in Melder. Mm. Goed hè? Goed, hè. Ja. Dat is een stap hè? Ah, ik dacht hij zei dat is een stad, maar dat is een stap, absoluut. een stap, een, ja, stap. een ja, grote stap. <laughs> veel succes met Louis, veel succes ermee. Fijne ochtend, bedankt om te luisteren Stefanie. Dankjewel voor jullie ook. Goedemorgen, morgen. je kinderen? Ja! Nu missen, ja. Ik heb ze nu gisteravond nog gezien. Ah ja, gelukkig. Ja. Maar uh, ja, ik had er, ik had er ook willen bij zijn. Maar je kan niet overal tegelijk zijn, hè Peter. Maar als ik die verhalen hoor van die leraartekorten, ...maak ik me altijd zorgen van in welke wereld moeten ze opgroeien. Want tien jaar geleden hoorde je daar niks over dat er leraren tekort waren. Maar schema, hoe erg is het op dit moment... Er staan nog altijd zo'n 3000 vacatures open voor leerkrachten op de website van de VDAB. En dat zijn er 20% meer dan vorig jaar. Er is gelukkig wel een beetje hoop, want er zijn nog altijd helden en heldinnen en alles daartussen die, die zich inzetten. Wat kan nog herger, hoor. in de middelbare school Campus Kalevoet in Ukkel is er voor het vak Nederlands één. Leerkracht 1. Voor de hele school. Ai. 350 leerlingen. Dit is een Heldin. Zij heet Silke Kato uit de Uckel. Silke. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. De enige leerkracht in Nederland voor meer dan 100 leerlingen. Hoe komt dat? Uh, ja, we hebben gelukkig wel gisteren nog één iemand gevonden voor, voor nog vier klassen. Het is verdubbeld. Schitterend. We zijn nu met twee ja. op de bakwerkgroepvergadering deze namiddag. Ja, maar toch, hoe komt dat, zulke Leg eens uit. Oh, hoe komt dat? Ja, dat, dat, is, dat is moeilijk uit te leggen, maar ik denk... Uh, dat, dat, dat het niet het, het, de gemakkelijkste job ter wereld is. En, en dat heel veel mensen uh, ook denken dat het een gemakkelijke job is. Dus dat heel veel mensen eraan beginnen en, en snel stoppen. Mm -hmm. En tegelijkertijd dat ook heel veel mensen natuurlijk super geëngageerd en enthousiast beginnen. Maar dat het werk zo onoverkomelijk is dat, dat, dat mensen het vaak opgeven en dan toch nog naar een andere plek verhuizen. Het ja. um, houdt zichzelf in stand natuurlijk. Hè. Jij bent alleen, er komt ja. niemand bij. Het werk wordt nog zwaarder. Hoe, hoe zou jij het oplossen? Stel, jij bent minister van Onderwijs. Hm. Ik denk uh, dat ik de leerkrachten um, nog meer in de bloemetjes zou zetten. Um, ik denk dat, het, dat de visie op het onderwijs vaak iets te negatief is. Natuurlijk, in de aanloop naar de verkiezingen wordt het plots wel allemaal iets belangrijker. Mm -hmm. Maar um, ik denk dat ik de leerkrachten nog meer middelen zou geven. Zeker de leerkrachten in Brussel ook. Alle leerkrachten zijn... Helden, maar in Brussel denk ik dat het probleem nog net iets groter is dat ik de cijfers uh, gezien heb. Ja. Dus ik denk dat mensen moeten aangemoedigd worden om, um, om in Brussel les te geven ook, want ik denk dat dat super belangrijk is hier ook. Bij ons op Radio 2 tot gisteren de enige leerkracht Nederlands in campus Kalevoet in Ukkel. zulke kato, maar dus ik stel me voor je geeft in de hoge graad, uh, in de laatste graad, Nederlands. In het vierde jaar, als je dan ja. geen Nederlands gehad hebt, hoe doe je dat dan in het vijfde? Hoe gaat dat dan? Ja, dat, dat is een ramp, voor mij ook als leerkracht. Wij, wij geven ook les natuurlijk in een Brusselse school, dus vaak zijn niet alle leerlingen Nederlands talig. Mm -hmm. Wat er toch voor zorgt dat, dat het heel belangrijk is dat ze die lessen Nederlands net wel hebben, om ook een beetje dat Nederlands de basis daarvan bij te spijkeren. Dus als die dan bij mij terechtkomen, is dat heel moeilijk om die in twee jaar voor te bereiden op, op het hoger onderwijs. Dat is echt heel, heel moeilijk. Heb je er zelf aan gedacht ooit om, uh, om daar weg te gaan? Uh, ja <laughs> ja natuurlijk Ik was dat al, al heel de tijd aan het denken van, Hoe hou je dat vol? Want er komt toch heel wat werk op jouw schouders terecht mm -hmm. Er komt nu heel veel werk op mijn schouders terecht Maar uh, we hebben, dat is nu niet, niet om een te doen Dat is gewoon echt de enige reden dat ik daar blijf we hebben een fantastisch team uh, mensen die er allemaal zijn, uh, gisteren op de vergadering werd er gezegd dat ik de enige was en iedereen was direct. Hoe kunnen we helpen? Wat kunnen we doen? Kunnen wij, uh, als, wij de, als wij de verlangingen moeten doen, dus als, als de collega's die afwezig zijn. De collega's die er wel zijn, moeten het overnemen dan. Ja. En ze vroegen, wat kunnen we doen? Kunnen we iets in het Nederlands doen? En we hebben een heel plan al uitgedokterd. Dus dat, dat is fantastisch om, om dat te voelen. Ik denk dat dat de enige reden is dat je zoiets kan volhouden. De beste reclame om inderdaad leerkrachten aan te trekken. Als je nu zoiets hebt van, amai, wel het onderwijs Nederlands in Brussel. Ik zou het nog zien zitten, er is nog plaats. Silke, een goede ja. start gewenst, hè?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 Het ging vooruit, het ging vooruit, het ging voor de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 Liefde voor muziek, zeg. Hij kan het en hij kan het nog altijd hoor. Remo van het Groene prachtig. Ja, belangrijke opmerking: het zijn niet alleen de mama's. Ah, wel, ja. ik, ik zei ja, ik, ik wou van u ook wel eens weten, ben jij er ook niet graag bij? Want het zijn ook de papa's die vaak moeten gaan werken of niet mee kunnen. Dat is, dat is hetzelfde, hè? Ja, ik was er graag bij geweest, maar uh, ja, dat, dat lukt nooit. Ja, je bent aan het werk met een ochtendjouw natuurlijk. Maar ik ga hem straks wel uh, ophalen, dus dat is wel goed, hè? Ah, wel, kijk. Dus uh, ja. ik wou de papa's niet uitsluiten. Ziezo, moeders, vaders, iedereen daartussen. Zeker Hopelijk weet. een goede start, als je vandaag naar school gaat tenminste. Zeg, goedemorgen. <lacht> ...in een berenpak gaan kanteren tijdens het paarseizoen? Amai, zo behaard. Dat is een stunt. Maar hé, hey, die alle mobiele data verdubbelt zonder de prijs te veranderen? Dat is een ongelofelijke stunt. Switch nu op hetelecom.be. Hé, hey, maak gebruik van het Orange netwerk Curios van Cirque du Soleil. Een adembenemend spektakel en fascinerend universum. Curios vanaf 7 september in de Grand Chapiteau in Brussels Expo. Tickets via circdusoleil.com slash Curios. Samen met t 1 en Radio 2.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 8 uur, 14 nieuws, Goedemorgen. Het is de eerste schooldag voor honderdduizenden leerlingen en leraren. En vanaf nu zullen ook mensen die korte straffen krijgen naar de gevangenis moeten. In Vlaanderen gaan vandaag 1,2 miljoen leerlingen en 208.000 leerkrachten en directeurs weer naar school na de zomervakantie. En deze leraren kijken er alvast naar uit. Het is spannend gewoon, zo'n eerste schooldag. Het is een, een uitkijken naar de leerlingen van vorig jaar, nog eens een keertje terugzien. En ja, de nieuwe leerlingen, wie zijn zij? Hoe, hoe zitten zij in de klas? Dat is, uh, blijft spannend. In mijn ogen leerkracht wordt je nog altijd omdat je kinderen iets wilt bijleren, op een goede manier wilt voorbereiden voor alles wat er nog gaat volgen. Dus op die manier ook een beetje stress van, ja, hoe ga ik het doen? Het terugzien van de kinderen, het enthousiasme van de kinderen, het groeien van de kinderen, uh, altijd zien, dat is uh, heel leuk. Er zijn dit schooljaar ook weer heel wat nieuwe dingen voor de leerlingen. Zo worden er voor het eerst centrale toetsen georganiseerd voor Nederlands en wiskunde om na te gaan of de leerlingen de minimumdoelen halen. Die toetsen zijn voor leerlingen uit het vierde leerjaar en ook het tweede jaar middelbaar. En scholen kunnen nu ook afstandsonderwijs via de laptop thuis organiseren, in de derde graad middelbaar, zelfs tot 40% van de lestijd. Er is een oplossing gevonden voor de 99 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs die nog geen vervoer naar school hadden. In Vlaanderen maken bijna 45.000 leerlingen gebruik van aangepast vervoer naar scholen in het buitengewoon onderwijs. Ook voor kinderen die er de komende weken nog zouden bijkomen, werkt de lijn aan extra ritten, zegt Karen van der Seipen. Alles is opgelost. Meer zelfs. We zijn nu al bezig met bijkomende ritten te voorzien voor bijkomende leerlingen die last minute nog intekenen in het buitengewoon onderwijs. En dat is iets wat toch nog wel de komende maand zal verder gaan. Elk jaar opnieuw kan men vrij laat intekenen op het buitengewoon onderwijs. En ja, dan moeten wij natuurlijk aan de slag om ook voor ja. deze kinderen leerlingen te zoeken. Dus het is een ongoing proces. Vanaf vandaag worden ook korte gevangenisstraffen uitgevoerd. Tot nu toe moesten mensen die een straf tot twee jaar hadden gekregen niet naar de gevangenis. Zij kregen dan meestal huisarrest met een enkelband. Maar dat verandert dus nu en dat is wel opmerkelijk want de gevangenissen zitten nu al overvol. Ja, Filip Heijmans, zal dat dan wel lukken? Dat is een goede vraag. Er is inderdaad al veel over bevolking. Daarom ook ontsnapte mensen met zo'n korte straf tot nu toe meestal aan de gevangenis. Ze kregen een enkelband of helemaal geen straf. Nu zullen ze in principe wel naar de gevangenis moeten, ook als het voor minder dan twee jaar is. Al zullen ze wel na een derde van hun straf een voorwaardelijke vrijlating kunnen vragen. En zes maanden daarvoor kunnen ze al een enkelband vragen. Maar in tegenstelling tot vroeger zullen ze dat niet automatisch krijgen. Een rechter zal nu oordelen of aan alle voorwaarden is voldaan. Dus er zullen wel meer mensen in de gevangenis zitten, maar volgens minister van Quickenborne zal het een afschrikkend effect hebben, waardoor er op termijn net minder gevangenen zullen zijn. Een kunstenaar uit het Oost-Vlaamse Kluisbergen heeft in China een rechtszaak rond plagiaat gewonnen. Een Chinese kunstenaar verkocht jarenlang werken die erg leken op schilderijen van Christian Sylvain en hij verdiende daar meer geld mee dan de kunstenaar zelf. Sylvain spande een rechtszaak aan in China die hij nu dus gewonnen heeft. Dat is een primeur. Ik ben de eerste die zo'n proces gewonnen heeft in China. En zeker de veroordeling tot zo'n enorme boete voor die man... Dat is ook echt een primeur. Ik ben dus vrij tevreden omdat ja, mijn doel was een soort ereherstel en erkenning dat het werk niet van hem is, maar van mij natuurlijk. De Chinees moet nu een schadevergoeding betalen van 650.000 euro en hij moet ook zijn excuses aanbieden in de grootste krant van China. En zijn schilderijen worden ook weggehaald uit Chinese musea. In het voetbal gaan de vijf Belgische ploegen die nog meespeelden voor Europees voetbal door naar de volgende fase. Union gaat naar de groepsfase van de Europa League nadat het won met 0-1 van Lugano uit Zwitserland. Union scoorde al na enkele minuten en dat was een goede start volgens speler Noah Sadiqi. Ja, Dat maakt je wel vrij, zeker als je weet dat de andere ploeg heel snel gaat komen drukken en dat ze heel sterk gaan spelen voor in te halen. Maar ja, ik ben heel blij om Europa League te kunnen spelen met deze ploeg. We hebben getoond wat we konden. We hebben gedaan wat we moesten doen en dat is perfect. Ah, agent Gent, Club Brugge en Racing Genk mogen ook allemaal naar de groepsfase van de Conference League en eerder deze week kon Antwerp zich aan plaatsen voor de Champions League. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In het noorden van Antwerpen heeft de Wolven zich nu helemaal gevestigd. Het gaat om Wolvin Emma, die eerder dit jaar veel gezien is in Wustwezel. En in Lier trekken oppositiepartijen CD&V en Groen samen naar de kiezer tijdens de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Zwaar bewolkt vandaag met regen of buien en tot 22 graden. In het weekend wordt het warmer en zonniger. En meer nieuws uit Antwerpen hoor je binnen een half uur. En via de ap van VRT Nieuws. Ik weet het je, het wordt bloedheet, want daar is die stem van Hajo. Mm, ja. mm. Goedemorgen. <laughs> ja, het is uh, ja, goed nieuws. Uh, naar Antwerpen, weet je hoeveel files er staan vandaag? Nul. Dus nul kilometer file richting Antwerpen op nul. 1 september, nul. Niets. Ja, oh, nee, uh, een beetje, ja. ja. Mm -hmm. uh, naar Brussel wel wat uh, aanschuiven, klein beetje op de E19 vanaf Vilvoorde, op de E314 van Aarschot tot Holsbeek. Het is telkens zo'n vijf minuten. E40 vanaf Sterbeek zie ik ook. En dan telkens tien minuten op de E411 vanaf Jezus Eik. En dan nog eens bij Halle. Op de E429. De binnenring rond Brussel, daar schuif je zo'n 10 minuten aan van Strombeek tot Vilvoorde. En op de buitering eh, wel 20 minuten geduld oefenen van de Waterloo tot Groenendaal. Komt door een ongeval daar net voorbij de tunnel. En op de E17 dan van Antwerpen naar Kortrijk, daar vertraag je van Gentbrugge tot Zwijnaarde, Zwijnaarden. Want daar zijn door werken op de zijrijweg eh, twee rijstroken gesloten. Je moet er langs eentje voorbij. Hoogstraten Hoogstraten Aardbeien. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, Het wordt sowieso nog een dolle ochtend, want we moeten nog feest vieren met Ruben van Gucht. Feestje toch, hè? Ja, dat, ja, dat denk ik wel. Ja. En het gedacht van Shema, daar kijk ik zo uit naar uit. Ja, ik ben benieuwd. Vier minuten nog. Ja. upside Wakker worden op een vrijdagochtend. En welke dag is het vandaag? Vrijdag. Hey, hey, hey. morgen. Je vrijdag begint. 1 september. Ik moet een paar jarigen in de bloemen zetten. Joa, het is van de familie. Um, het het metekind van mijn, van mijn vrouw is jarig. Gael, die wordt vandaag 11 jaar gelukkig verjaardag. En dan Tim. Tim is ook jarig, die wordt 40 jaar. En Ewi, dat is een man, die is morgen jarig. Dat is toch altijd goed als je als koppel zo twee dagen na elkaar jarig bent. En dat zijn allemaal mensen die jij kent. Ja, Tim en Ewi ken ik, ja. Oh. Die, ja die luisteren op dit moment. Ja, Gelukkige je verjaardag. Dat is een lang verhaal, <lacht> ik ga er niet uitleggen. Maar die zijn jarig. Even misbruik maken van de radio. Ja, dat is... Uh... Ja, toch. Opnieuw welkom bij een Morgen. Zometeen dan, uh, dan hebben we het gedacht van schema. Maar trouwe luisteraar, Boer Bart is er ook. Boer Bart, goeiemorgen. Goeiemorgen allemaal. Live vanuit Heer, hoe nat is het veld... Uh, zeer nat terug, ja, ja, zeer nat. Ja, ik hoor u niet meer klagen over dat het niet regende, kameraad. Nee, nee, nee, heel goed, heel goed, heel goed. Als je boer Bart hoort, dan weet je dat onze show terug is. Hè? Ja, oh. <tus> Sowieso. Zo fijn. Dat Bart geniet van de, de, de ochtend, Oké, okay, jullie ook, bedankt, hè? Bye, Doeie Bart. Hm. Uh, we hadden nog een uh, luisteraar, lieve mensen. Misschien moet je hem even luider zetten nu. Ja, mag nog een beetje luider. Want we hebben een bijzondere luisteraar bij ons. En uh, ja, goedemorgen. Met wie spreek ik op dit moment? Ja. Met Jack. Oh. Dat is mijn Jack. Ja, dat is uw Jack. Dag, oh. <laughs> schat. Leg eens uit. Wie is Jack? Hallo. Oh, Jack is mijn zoon van acht jaar. En ik hoop, ik vermoed dat jij klaar staat om naar school te vertrekken, schat. Ja, maar waar is mijn kaft? kaft. <laughs> Oké, okay, goed bezig. Schatje, jouw kaft was kapot en ik heb er een nieuwe in je boekentas gestoken. Maar die is van school, hè? Ah, wel, ja. Dat, maar dat komt allemaal in orde, jongen. Je bent op de radio. Je moet mensen niet vertellen dat ik nog snel een paar dingen moet gaan kopen straks. <lacht> zeg, uh, alles oké okay thuis, Jack? Heeft papa alles onder controle? Ja. En uh, Stella, de zus, een beetje braaf? Ja. Mama. Dag, schat. Veel Mama. plezier van... Ja. Ze zegt dat ze Stella heet. Ja, dat weet ik, schat. Maar dat weten dan de mensen thuis nu ook. Ja, lieverd? Mama, laat mogen nog naar school. Ah Ja, ik heb je laarsjes klaargezet omdat het regent. Maar kijk, we gaan dit gesprek vanavond verder zetten. Want dit kan heel lang duren. Ik denk het ook. Stella en Jack, geniet van de dag. Veel succes. Veel plezier ermee vandaag. vandaag. Dag. Jojo, ah, dag. dag. Ja. Allee, toch mooi. Kijk. Direct naar mijn voeten gekregen. Ik heb die toch even gehoord, dat is belangrijk. Heel leuk denk, is dit niet kis? Ja, dit is kis, maar in de versie van Helmoet moet Lotti. Hel moet met twee L's. Vandaag brengt hij een album uit. Hij kan het toch? Ja, dat rauwe. Heerlijk. En genoten van je van je kinderen? Ik geniet er al elke dag van. Dat is de nieuwe album. Hij doet dat goed. Hij doet dat goed. Mijn gedacht, oh. mijn gedacht. Nee. Jus, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, ja, maar, ja maar zeg, is dat echt wel uw gedacht? Door Jack en Stella een beetje later, maar normaal zie rond tien over acht. Het is al 17 over 8. Het gedacht van iemand. Het zal van schema zijn, maar wacht. Ja, maar wacht, want Nicole Wanties uit Sint-Niklaas vraagt... Mag ik eens een complimentje geven aan de nieuwslezeres? Natuurlijk, dat mag altijd... Ze zegt, je haartjes zijn zo mooi geknipt. Het staat je beeldig. Oh, zo mooi. Ja, veel mensen. Dank je wel. Maar, perfect. Lief vandaag, hè. Die kunnen nu kijken naar, uh, naar Schema in de app van Radio 2 of VRT1. Live zitten we daar. Want jouw gedacht komt eraan vertellen, Schema. Mensen die een garage hebben, moeten wettelijk verplicht worden om met hun auto ervoor of erin te parkeren. <lacht> <lacht> wacht, wacht, leg uit. Kijk, ik heb geen garage. Ja. Okay. En ik moet altijd heel lang zoeken naar parking. Omdat er mensen zijn die wel een garage hebben. Die dan ook de parkeerplaatsen gaan innemen van mensen die geen garage hebben. En die stellen zich niet voor hun garage. Ah, ja. Ook niet voor hun garage staan. Oké. Okay. Ik weet dat, omdat ik natuurlijk weet van wie die, wie die auto's zijn. Ja. Ja, als je oh. natuurlijk twee auto's hebt en je hebt één garage, ik begrijp het wel. Maar als je maar één auto hebt en je gaat nog altijd op ergens anders staan... Dan neem je gewoon de weinige parkeerplaatsen in die er zijn. Dus, ik, daar ja, moet je wet ja, ja. tegen zijn. Ook te ja, komen. ik snap je eigenlijk wel, maar weet je wat gek is? Bij ons, in, uh, ja, nu in de buurgemeente Stabroek, mag dat niet. Krijg je een boete, als je, omdat daar geen parkeervakken staan voor die garages. Dus als je voor je eigen garage zet, dan krijgen mensen een boete. Dat is wel Echt waar. vreemd, want normaal gezien als je een sticker hebt staan met jouw nummerplaat, mm -hmm. dat is wel verplicht, dan mag je er normaal gezien wel voor staan. Ik heb ja, onlangs overleg gehad met de buren daarover en, en die zeggen, wij hebben al boetes gekregen. Hoe ga je dat controleren vooral? Staan bellen, ik hè, Peter? sta voor de politie bellen gewoon elke keer als ik zie dat mijn buur niet voor zijn geluid gaat. Ja, ja, ja, zo dat. Oké. Okay. Het is een heel duidelijke gedacht. Ik hoor het even in de groep. Dus de app van Radio 2 gooi hem open en reageer gerust massaal. Wat vind jij ervan? Het gedacht van Schema, herhaal nog eens. Mensen die een garage hebben, moeten wettelijk verplicht worden om met hun auto ervoor of erin te staan. Kom maar door met je reactie. Dit. Zijn de miljarden positieve vibes die onze ondernemers elke dag creëren. Ze streven niet alleen naar goede cijfers, maar dragen ook zorg voor werknemers, talent, milieu en zelfs voor jou. Want alleen zo doe je echt goede zaken. Hoe zit het bij al die topondernemers in jouw buurt? Volgende week tonen ze ook bij Radio 2 het beste van zichzelf. De Week van de Goede Zaken. An en Daan gaan elke dag op zoek naar de strafste verhalen in de strafste bedrijven. Volgende week bij Radio 2. Samen met Foka. Horta, Horta, Horta. De vogels die u leiden naar de tuinvogeldagen. Voor een gratis voedersilo bij aankoop vanaf 20 euro. Tot en met zaterdag bij Horta. De deals van die lijzen, daar kan je moeilijk aan weerstaan. Oh. Zo krijg je nu 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro dankzij Superplus. Super. Activeer deze flash-ideal in je mydelize app of op Delize.be. Boost je budget, baby. Delize. mee met het leven. Voorwaarden op Delize.be. Ah, België, prachtig land. Maar wel wat klein. Zeker als een team doorwinterde topspeurders je achterna zit. Ja, ik er lopen ze. Ze kunnen niet weg, joh land als België, is de vraag dan niet hoe ver vlucht je, maar wel hoe ver ga je? Een spannend nieuw seizoen van Klopjacht. Zondag om 8 uur op Lee 4 en ook op GoPlay. Wij, wij willen gezellig gaan eten voor een lekkere prijs. Met lekker veel keuze en drankjes inbegrepen. Dus wij gaan lekker naar Kolmaar.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 Beeld je in wat je allemaal kan doen met het snelle netwerk van Orange. Om te koken. Kijk, papa, altijd filmpjes van sterrenchefs. Oh, nee, ja, weer mislukt. <laughs> Goed, ik bestel pizza's, hè. Profiteer van het snelle netwerk van Orange. Met 20 gigabyte data voor maar 16 euro per maand in je lovepack. Voorwaarden op orange.be. Orange. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2.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 Fool's Garden, The Lemon Tree. Met een omgekeerde eigenlijk. Morgen. Het is is voor voor negen. negen. Daarnet hadden we een heel duidelijke dacht van. Ons een beetje herhalen we eens. Mensen die een garage hebben, moeten wettelijk verplicht worden om ervoor of erin te staan. Omdat ze anders platen afpakken van uh, andere mensen. Die geen garage hebben of oprit. Heel veel reacties. Zoals steeds bij mijn gedachten. Ja. Uh, hebben, hebben onze luisteraars daar ook uh, een idee over, zoals Monique van Wallegem uit Halle zegt. Wij hebben een deel van de voortuin opgeofferd om niet de parkeerplaatsen van de buren op te offeren. En het is met houtsnippers dus niet verhard. Martin uh, van Gertruiden uit Breu zegt... De garage staat meestal vol rommel en de fietsen. Of de auto... En de fietsen, hè. Of de auto is te groot um, voor de standaard garage. Dat kan ik mij ook wel inbeelden. Maar dan nog, als je ervoor gaat staan... Dan neem je eigenlijk ook niet zo heel veel meer plaats in van die andere mensen. Als je voor je eigen garage gaat, ja. niet. Hè? Uh, Bert de Smet zegt. Goedemorgen. Dus in een straat met beurtelings parkeren mag of moet iedereen voor zijn garage staan. Indien je een oprit hebt, dan kan dit eventueel wel. En dan uh, Julie Huigen uit Antwerpen zegt, ja, ik heb de politie al een paar keer gebeld, maar die zeggen elke keer dat ze er niks aan kunnen doen. En dit terwijl wij uh, zo'n plekje voor iemand anders moeten innemen en het onkruid blijft maar groeien. Dat zegt ze ook. Ze heeft ook last van het onkruid. We hebben gelukkig iemand die het ook uh, wettelijk kan, uh, kan uitleggen. Die gaan we horen rond, ja, rond half negen, onze verkeersman. Maar lieve Langmans, die wou ook nog even reageren. Lieve goeiemorgen. Goeiemorgen, Peter. Vertel eens, discussie hiermee. Ja, uh, ik vind het heel vervelend. Mensen die een garage hebben, die hun auto altijd op andere plaatsen zitten in plaats van voor hun garage. Hm. Heb, je, en... heb je zelf al ooit gebeld naar de, naar de politie om te zeggen van zeg je nee. dat ze hier gedoe Nee. Nee, nee, dat niet. Nee, nee. Maar uh, ik vind het, ja, uh, ik heb al wel dikwijls de neiging gehad. Als ik dus echt geen plaats vind, dan uh, ga ik voor op hun op hun staan voor hun garage. <lacht> dan uh, als zij als, als ze hun auto op mijn op plaats zetten die ik kan benutten. Mm -hmm. En en uh, ze houden hun op, retail, op hun garage vrij. Ja, ik, ik raak me met een auto niet weg, dus dan mag ik op hun plaats staan. En heel gedoe is ook een... een, ook een... Ik vind dat een goede oplossing. Het heft in eigen nee. handen nemen. Nee, nee, dat is geen goede oplossing. Nee, dat het is geen goede. Dat, dat nou, dan, dan komen ze wel bellen voor te zeggen, wil je er een auto verzitten? En dan zeg ik gewoon, ja, we zullen wisselen dan. Hè? Oh, heerlijk. Kijk, er kan misschien een oplossing zijn. Blijf hier. Ja. We gaan het zo meteen uitleggen, na half negen. Fijne ochtend, lieve. Ja. Gisteren ja, zat ik hier met een vriend. We hadden het over toekomst.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 ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat grote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan. Alle nieuws uit jouw buurt, maar eerst Schema.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 Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met aan verstijft. In het noorden van Antwerpen heeft zich nu echt een wolf gevestigd. Het gaat om wolvin Emma, die eerder dit jaar veel gezien is in Wustwezel. Ze heeft van de ruime regio Essen, Kalmthout, Wustwezel en Brecht haar territorium gemaakt. Het tweede in Vlaanderen na Limburg. Emma is een zeer discrete wolvin die zich amper laat zien, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. Het lijkt wel alsof deze wolf haar neus ophaalt voor schaap en alle andere klein vee en volledig leeft van reeën en hazen. En dat is toch wel uitzonderlijk als je weet dat in die regio overal onbeschermd kleinvee in de weiden staat. Dus schapen, geiten, alpaka's, lama's, damherten die niet achter een wolfwerende omheining staan en dat die gewoon met rust worden gelaten. Ook de schaapskuddes op de grote heideterreinen, Kalmthoudse heidenschieterrein. Die worden gewoon naar rust gelaten voorlopig. Welkom Wolf voorspelt wel dat er deze winter een zwervend mannetje naar Emma zal komen. En dat die wel schapen zal lusten. Ze roepen veehouders in het noorden van onze provincie dus op om nu wolfwerende hekken aan te brengen. Daar zijn ook subsidies voor.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 Die zijn heel blij dat ze eindelijk hun positieve energie kunnen kanaliseren in een project waarbij ze zich toch niet moeten liëren aan een nationale bestaande partij. Op Vlaams niveau staan Groen en CD&V lijnrecht tegenover elkaar in de discussie over landbouw en stikstof. En in Mechelen heeft volwassen Crescendo zijn nieuwe modecampus Tivoli geopend. Die ligt ook naast het Tivoli Park. Crescendo biedt verschillende modeopleidingen aan en die trekken meer en meer cursisten aan. Daarom was er nood aan extra ateliers. De nieuwe campus is gevestigd in een oud schoolgebouw, waar Crescendo ook al Nederlands gaf aan anderstaligen. En nu komen er dus ook modecursisten bij, zegt Martin Bourguignon. Momenteel uh, hebben wij gepland dat al de cursisten van de dameskleding, heren- en kinderkleding, maar ook de lingerie en de retouches uh, hier een plaats zullen krijgen. Wij geven les s morgens, namiddags en s avonds en hebben op dit moment al 270 cursisten ingeschreven. Ook de cursus Plantenkennis zal hier een plaats krijgen. In heel Mechelen, alle opleidingen samen, telde crescendo vorig jaar 9000 cursisten. Het is waren bewolkt vandaag met perioden van regen of buien en tot 22 graden. In het weekend krijgen we wel beter en zonniger weer. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. Ik zag op een bepaald moment dat het de volgende week zondag 29 graden zou worden. Dat heb ik ook onthouden. Heerlijk. Haio, de problemen op een vrijdagochtend vertel eens. Ja, het is vrij druk op, uh, ja, op de kleinere wegen in de centrumsteden natuurlijk. Hè. Scholen beginnen, maar op de hoofdwegen valt het uh, eigenlijk wel goed mee vanmorgen met uh, kleine vertragingen naar Brussel. 10 minuten vanaf Peuty bijvoorbeeld op de E19. Ook 10 minuten bij Halle op de E429. Uh, de binnenring rond Brussel, daar schuif je 10 minuten aan van Strombeek tot Vilvoorde. En op de buitenring, daar is het wel lastig. Rijden kom je van Waterloo. Dan sta je drie kwartier in de file tot bij Groenendaal. Daar is een ongeval gebeurd. Dan op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk. Daar is het vertragen van Gent-Brugge tot Zwijnaarden. Dat komt door werken daar. Die werken zijn gewijzigd. Je kan weer richting Brussel en Oostende. Dat is het goede nieuws. Maar het slechte nieuws is dat op de zijrijweg wel maar één rijstrook open is. Dus hou rekening met vertragingen. En de luisteraar waarschuwt ook voor een ongeval. Net gebeurd op de Antwerpse weg in G. Dat is net voor het kruispunt met de Westelijke Ring. En gelukkig hebben we Hayo de verkeersman, want we hebben een boeiende discussie. Ben je verplicht om, als je een garage hebt in een straat, om voor die garage te gaan staan, zodat je geen andere parkeerplaatsen afpakt in de straat? Dat verhaal, hij lost het op over drie minuten. Weet je het al, Hayo? Ik uh, denk het wel. Komt. Ja. Ja. Okay, pak Dag. een minuut of vier. Ja. Zo.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 Ja, goedemorgen. telt voor twee. Peter en Kim. Radio 2. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride.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 I'm load number five. Ah! Jump up and down and move it all around.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 nummer 5 ah. ja. Goedemorgen. Morgen. Als je nu al gek wordt van oh, ik wil nog zo'n songs je kan ze zometeen gewoon allemaal aanvragen bij Kickstart, bij Benjamin, vanaf 9 uur Zeg Shema, alleen maar complimenten over jouw haar? Ja, heel leuk Leuk hè, het is goed gedaan hè? Maar ik wil ook wel complimenten als ik dan terug mijn krullen heb Oh ja. Luisteraars, alsjeblieft. Sorry voor de krullen. Maar je had ook een heel belangrijke gedachte, Herhaal nog eens. Mensen die een garage hebben, moeten wettelijk verplicht worden om ervoor of erin te staan. Mensen weten waarover gesproken. Hè? Andrea de Kunst uit Blankenbergen die, die heeft uh, zelf een oplossing bedacht. Die zegt in Blankenbergen heeft de, uh, heeft de eigenaar van een wassalon een plaats gecreëerd voor zijn wassalon door een grote rolluik te plaatsen. Oh, Ik ga dat even opnieuw doen. Is... Dus in Blankenbergen is er blijkbaar een eigenaar van een wassalon en die hmm. heeft um, uh, een groot rolluik geplaatst. Die lijkt op een garagepoort. En zo heeft hij voor zichzelf een plaats gecreëerd. Zo is het. Oké, okay, ah ja. Maar ja, bon, dat is zijn wassalon, dus die mag er gewoon gaan staan uiteraard. Er zullen geen parkeerplekken zijn, maar misschien als je dan doet alsof dat een garagepoort is, niet Maar Ook slim. Er zijn veel vragen. Hè. Linda Laurijnsen uit we wou nog even mee discussiëren. Linda, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens. Wel, mijn zus woont in Hoboken, een het district van Antwerpen. En daar is een gezin die uh, twee auto's hebben voor mama en papa. Dan nog een auto voor de zoon. En een, de vriendin woont daar ook in, dus die heeft ook een auto. En dan komt men nog met een firmawagen naar huis ook. En die staan allemaal op straat. En dat is een, een pleintje waar niet zo heel veel parkeerplaatsen zijn. Dus ja... De plaatsen zijn dan meteen allemaal ingenomen, hè? Ja, dat. Vijf auto's, ik heb geteld. Al die problemen, ja, juist. Uh, Linda, ja. dankjewel voor de informatie. Uh, we hebben intussen Hajo, onze verkeersman, hier bij ons. Kan je hem ook zien in de app van Radio 2? Hayo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe zit het nu wettelijk eigenlijk? Wat mag, wat mag niet? Wel, de politie kan dus niet vragen... Of je kan niet de politie bellen en zeggen... Van, kan, gaat die meneer dus verplichten bijvoorbeeld, om voor zijn eigen poort te gaan staan? Dat kan de politie niet. Mm -hmm. Het is wel zo, als je dus voor een poort gaat staan... Uh, dan mag je dat alleen maar doen uh, met je eigen wagen bijvoorbeeld. Als je ook een sticker hebt hangen op die garagepoort, heel duidelijk. Want... Uh, en in een betalende zone moet je ook nog eens je bewonerskaart leggen. Ah, ja. dat, moet je dus door de politie, dat moet de politie zien, zo kan ze onmiddellijk weten. Dat is de meneer of de mevrouw die daar woont. En dus dan moeten we niet gaan zitten rondbellen of direct een, een, een, een boete gaan uitschrijven. Want als je dat dus niet doet met die, uh, met die nummerplaat, dan gaat de politie ervan uit dat het gelijk wie kan zijn. En dan is het dus ook geen parkeerovertreding, maar een echte het is echt wettelijk verboden, standaard dus, om voor een zichtbare uh, inrijpoort te gaan staan. Het mag dus nooit, behalve dus onder die voorwaarden, de nummerplaat moet zichtbaar zijn op de poort en in een betalende zone met een bewonerskaart. Maar dus als ik voor een garage ga staan, niet dat ik dat ooit doe, waar geen bordje op staat, dan kan de politie me eigenlijk niks maken omdat ze niet kunnen controleren. Dat heb jij daar weer van onthouden. Is... <lacht> maar ze, kunnen, ze, kunnen wel, ze gaan ervan uit dat als je nummerplaat niet overeenkomt met wat er op de poort hangt, dan krijg je ja. automatisch een boete. Hè. Dus dat is wel degelijk het geval. Ja. Maar dus het, het geval van Schema, want jij vindt dat... Uh... Ik vind dat daar dus een wet voor moet komen. dat ja, Als je een ja. garage hebt, dat je er dan verplicht in of voor moet staan. Waarom heb je dan een garage? Dat klopt. Ja. De gemeente Schoten heeft dat trouwens eens gedaan. Vorig jaar een, een sensibiliseringscampagne van mensen... Als je een garage hebt, stouw die niet vol met rotzooi. Of, of maak ze niet naar, tot een hobbykamer, bijvoorbeeld. Ja. Maar ga er echt ook echt in parkeren. Maar dat is natuurlijk een sensibiliseringscampagne. Dus de gemeente kan het niet afdwingen. Ze kan niet verplichten. Je hebt een garage, ga er dan ook in staan. Daar bestaat inderdaad geen wettelijke basis voor. En je weet, een, een goede Belg wordt zo graag gesensibiliseerd. Absoluut. <lacht> Mooi. Dank je wel, voor alle informatie. We gooien het zo meteen even op VRT uur op onze site. Fijne ochtend nog. Zijn er nog veel files, uh, Hayo? Valt goed mee. Ja, dat is goed, hè? Uh, uh, nog geen honderd. Ja, je ziet er ook rustig oh, uit. Is ja, mooi. I'm that I won't find a thing. And afraid that I'll turn out to be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 to Wist je dat je? Kresip, Weet je waar die, uh, die naam vandaan komt? Nee. Die komt van Persik. Nee. Die is echt waar. Er waren Hollanders, Ja, dat zijn Hollanders en die, hebben, die waren op zoek naar een, uh, naar een groepsnaam. Dan dachten ze van, oh ja, wat zouden we nemen? Wat zouden we nemen? En dan <laughs> waren, was er iemand een persik aan het eten. Ah ja, Persik, Kresip misschien. Het is echt waar. Dat was een lange brainstorm. Dat was een goede vergadering. <laughs> bon, lieve mensen, zet hem nu luid en kijk en luister even mee bij VRT1 of de app van Radio 2, want als ik hem hoor of zie, dan ben ik spontaan te zingen van... Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. Maar ja, tuurlijk wel, want onze collega... Goedemorgen, morgen. Ruben van Gucht. Goeiemorgen, Ruben van Gucht. Goedemorgen allemaal. Ja, daar is hij hoor. Strak in pak, zoals altijd. Zeg Ruben, um, ja, goedemorgen. wat heeft u... Je ja, ja, ziet hem toch niet, dus dat is een gokje dat je doet. Ik ben er zeker van. Beschrijf, wat heb je aan, Ruben? Ik slaap in kostuum altijd. Ik slaap <laughs> met das in bed en zo kom ik er s morgens uit. Ah, maar dat is gemakkelijk. Toch wel. Gemakkelijk. Zeg, Ruben, goedemorgen. Morgen is opnieuw begonnen en bij Radio 2 nog een boel nieuwe dingen. Morgen vroeg, de week watjes natuurlijk, ja. met Ruben. Ja, maar toch ook van de sport, hè? want we moeten het er even over hebben. Vijf Belgische ploegen door in Europa. Goed, hè. Ja. Goed, hoe wow. ja. komt dat ja, plots goed prestatie. Wat zei Sorry, dat laatste heb ik niet begrepen. Ik zeg, ja, Sorry. hoe komt het dat het nu plots zo goed gaat? Je kan daar niet de vinger op leggen. Uh, ik bedoel daarmee, uh, voor hetzelfde geld, er waren een aantal wedstrijden, zoals die van Rijsdink, bijvoorbeeld met strafschoppen. Ja, je kan er even goed uitgaan met naast strafschoppen. Uh, dus... Het is een beetje scorebordjournalistiek om te zeggen, uh, ja, het Belgisch voetbal zit, zit uh, plots in, um, in een geweldige uh, goede fase. Uh -huh. Aan de andere kant, het is wat het is, er zijn er vijf door, we hebben een ploeg in de Champions League, het is prachtig. Misschien is het volgend jaar helemaal anders, dus moeten we er nu gewoon van genieten, denk ik, uh, dat, het, dat het zo goed gaat. Maar vooral morgen een nieuw seizoen van de Weekwatchers in knokken met een paar nieuwe dingen. Maak ons gek, waarom moeten we morgen luisteren tussen 8 en 10? Gewoon omdat het de weekwatchers zijn. Toe koers. Peter, je bent er zelf al een paar keer geweest. Ja. Het is een gekkenhuis. Het is een gekkenhuis. Ja, ik ben uh, ook al geweest. Het is vooral heel is gezellig. Ook al ja. ja, ja. Dat gaat niet veranderen. Hè. Het zou zot zijn om de gezelligheid weg te nemen. Nee, nee. Um, maar er zijn wel wat nieuwe namen die, die erbij komen in ons team. Stijn Meuris, Goedele Liekes, um, Rob van Oudenhoven, um, Begin Le Bleu. Enfin, er zijn een aantal mensen die, die zeer veel weten over een specifiek domein en die gaan we daar uh, graag zien passeren het komende jaar. Ik bleef even hangen bij Goedele Liekes. Wat gaat die doen? Wat denk je zelf? Uh, <laughs> iets over uh, smirna -matten? Ik weet het niet. <laughs> <laughs> Waar is Goedele groot mee geworden? Met wat is Goedele groot geworden? Ik, ik ga België. zeggen. Seks. <laughs> je ja, hebt Dat is toch nog altijd een belangrijk thema in deze wereld. Dus, uh, ik zeg niet dat we het er elke week over moeten hebben, maar uh, Goedele weet van wanten. <laughs> Ruben van Gutenplaat. Ruben, weet je nog waar je was? Op 13 september 2014. Je uh, Nee, geen flauw idee. Sorry. Wij uh, wel. Jij stond in Leuven en je zei deze gevleugelde woorden. En een hele goede morgen ook aan u, dames en heren, hier in Leuven. Ook thuis natuurlijk van harte welkom bij de Weekwatchers, waarin ik elke zaterdagochtend ja. terugkijk op de voorbije weken. En dat doe ik niet alleen. Ik krijg daarvoor telkens het gezelschap van twee Weekwatchers. Je stem zat nog een oh beetje hoger, Rubben. Ja, ja, dat gaat zo met de leeftijd. Dus uh, binnen tien jaar uh, is het ben ik nauwelijks nog verstaanbaar. Een mooie bas. Waarschijnlijk, <lacht> ja. Hey, maar kan je geloven, hey, het is wel... Ik ben vandaag eens aan het tellen geweest, dus dit jaar gaan we de Kaap van de 400 uitzendingen ja. ronden. We beginnen stilaan rare proporties aan te nemen. Jullie beginnen aan het tiende seizoen, Ruben van Gucht. Dat, is in ja, ja. dat was in Leuven. Dit weekend zit je in Knokken. Met jouw trouwe muzikale viervoeters natuurlijk, Mathieu en Guillaume. Die komen ja. toch nog, hè? Die komen, ja, tuurlijk. Ja, geen weegwatchers zonder Mathieu en Guillaume. Zeg, Mathieu en Guillaume, die wilden jou nog iets vertellen. En ze hebben dat ook op muziek gezet. Dus als je kan kijken, VRT1, kijk nu even Ik mee. Ik ga het doen? Ja. Oké. Okay. Dag Ruben, het zijn wij hier. Hè? Mathieu en Guillaume, om te zeggen dat we onderweg zijn naar klokken en dat je niet ongerust moet zijn, we zullen op tijd zijn. Zit dan in de latos Yo, je ja, beste rebellen, ja. je wordt stilaan een icoon. Maar dat komt ook een beetje toon dat je hem door die hong, Ja, alle gekheid op een stokje, ja het is maar een gerucht. We doen er tien jaar bij, met onze vriend Ruben van Gucht. Bij de radio 2 hey, leeuwen hey, hey, hey, hey, hey, van hey, Oh, watjes van de week. Bij Radio 2 we we we we watcher Oh de watcher Mooie Ruben Mooi, Oh, ja, een oorwurm. Ik heb er nog meer zin in nu ik jullie uh, gehoord heb. <laughs> hey, Peter, hey, Peter en Kim, jullie gaan toch nog wel eens langskomen dit jaar? Graag. Heel graag. Graag. Mogen we dan samenkomen? Ja. Maar dan wel niet tegen... meer meezingen, ja, Ruben. <laughs> ja, niet meer meezingen. <laughs> uh, we vinden iets anders uit, maar samen is goed, samen mag. En eh, wel, dat is bij deze geregeld. Zellig. Morgen is van 8 tot 10 op Radio 2, de week watjes met Ja, inderdaad. Ruben, Ruben, Ruben, Ruben, Ruben. Ruben van Geugd. Veel plezier ermee, Ruben. Radio 2. Doei, daar. Het is morgen, dus van 8 tot 10. Het is in klokken. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. En Queen. bent perfect hoor. Goedemorgen, morgen. Beetje ik, ik. had er ook nog niet aan gedacht. Karine uh, Karin die zegt Ruben moet morgen zo'n korte broek aan doen en zijn frigo box meeden. Ja. ja ja, tuurlijk. Uh, hallo. Het Die Ja, ja, het is in uh, in Knokken hè, vandaar. Uh, ja dan, dan dat hebben ze daar graag hè. Tuurlijk wel. Zeg zo meteen als je zelf je muziek wil kiezen, dan komen hele goede binnen. Er zijn heel veel mensen dat zeggen, waarom niet Wiltura met eerste schooldag? Dat is, Benjamin Scholaert. Dat, dat is een klassieker, de eerste september, elke keer in kickstart. En ik beloof het, ik draai hem straks. Oh, wel. Ah, oké. Okay. Ja. Ik was dat al vergeten. Dat is juist, ja, ja, de eerste schooldag. Hoe lang is bij jou geleden, de uh, eerste schooldag? Uh, van in... Uh, goh, ik ben geboren in 80. dus uh, begin vanaf daar te rekenen. En dan, dan weet je het, hè, de jaren die nadien kwamen, eerste schooldagen. Een vorige eeuw. Maar alle songs die je nu wil, nu in de app van Radio 2 door. Veel plezier met Benjamin Scholaert. Back to school. Neem het ervan. Start het schooljaar met lekkers van de warme bakker. Hey gij daar. Ikke. jij daar. Ik. Jij een ridder. Een ridder. Jij rijdt op je stalen ros de Antwerpse stadspoorten tegemoet. Stalen aan, aan mijn fiets. Galoperend in de wind. Blinkend in het zonlicht. Ja, ik zie er misschien wel van ridderlijk uit, ja. De jongvrouwen staan voor u in de rij. Denkt u? Zeker, Koen en ridder. Maar allee. Kom ook slim naar Antwerpen. Download nu de Slim naar Antwerpen app en navigeer vlot naar de stad. Waarom zegt Gazet van Antwerpen Santé tegen elke nieuwe abonnee? Omdat je Gazet van Antwerpen nu tijdelijk kunt lezen voor maar 2,75 euro per week. Maar er ook een gratis bierpakket van de koning bij krijgt. Plus twee gratis tickets voor een brouwerijbezoek met degustatie. Dat is geen klein bier. Surf dus snel naar gva.be-actie. Ons vakmanschap drink je met verstand. Maar ook gratis en aan huis geleverd dankzij Gazet van Antwerpen. Beauty is... Exciting. Inspiring. Adventure. Confidence. Beauty is... Douglas... Onze beauty advisors staan klaar voor gratis en vrijblijvend beautyadvies. Bezoek de nieuwste Douglas Store in center Weinigem en shop 24-7 via Douglas.be en in de Douglas-app. Zien we je daar? Douglas. Papa? Ja? Wat gaan we dit weekend doen? Wij gaan samen naar Levensloop Schoten om kankeronderzoek te steunen.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 Voilà, dankjewel Peter en Kim. Zometeen is het dus aan jou. Welke plaat wil jij? Stuur maar door in de Radio 2-app.